start ik ook maar eventjes uh, de opname. Dat is wel zo handig als je een uh, podcast uh, daarna ook online wil zetten, dat je hem dan uh, zeg maar ook uh, opneemt. Dus de opname loopt en uh, we gaan zo meteen uh, beginnen officieel aftrappen met uh, de begin -tune. Maar uh, eerst nog even wat muziek om een beetje beter, uh, ja, in, uh, hoe zeg je dat, in de flow te komen. En uh, ik, ik ben zelf even kijken, uh, ik heb eigenlijk geen idee van al deze muziek wat het is. Dus het lijkt me beter dat ik eventjes... Uh, teruggaan naar een... Uh, voordat ik straks muziek aangezet heb, waarvan je denkt van... ja, nee, dan pakken we gewoon... Uh, daar had ik gisteren ook al wat van gedraaid, maar... is dus, nee, ik ga het niet alleen maar reggae draaien. Ach, moet, ik moet misschien ook gewoon eventjes teruggaan... voordat ik weer in de reggae ga. Dat is misschien niet helemaal wat ik moet doen. Um, het is zomer, hè? Nou ja, zomer van Calvin Harris. When I met you in the summer...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 Nee, oh, ik moet het echt even afzetten. Ik had geen idee dat het deze putmerk was. Stop, wat een fucking herrie. Oh my god. Nee, dat is niet wat ik... Uh, nee. Nee, dat, dat associeer ik niet met... Uh, dansmuziek. My fucking ass. Echt, no way. Gewoon, echt niet. Nee, echt niet. Goed, uh, dan maar iets waar je misschien wel echt van kunt dansen, um, ...steriel... ja, met de Saturne of Saturné, want dit is, het is een Duitse DJ uit Frankfurt. En deze plaat uh, komt van het album Er durch door Muziek Records en uh, Robo Vacation is het album. En er staan allemaal een beetje fransachtige nummers op ook. Amour Electronique Si Foulet. En dit is Saturnine. Saturnus dus. Geniet ervan. Als je straks een nummer hebt, uh, dan hebben we in ieder geval iets voor uh, de prank. Voor het prank gedeelte, zeg maar, van uh, deze 37ste Kilfev podcast. En van steriel uh, dacht ik maar een, een stapje te gaan maken naar het wat stevigere werk. En, uh, misschien doe ik het ook wel om uh, Mac te ontwaken. Want ja, ja, gewoon gaan naar de Pantera met I'm Broken. it over fucking like over Broken. Zal die gast van gisteren, van de Jehovah's Getuigen, zal die ook uh, gebroken zijn? Na het horen van uh, de prachtige muziek die ik uh, ten horen bracht. Uh, we zullen het zien, uh, wie weet. Misschien bekeert de man wel. Uh, Oké, okay. van hieruit, uh, van het wat stevigere werk. Uh, Falco. Benz, dat heb ik gisteren, uh, dankzij uh, Hash of Hash... Hash f -hash. Hekje F-Hekje. Uh, die kwam met wat muziek en uh, ik noem satellite. Is wel heel erg vet. Dus speciaal voor uh, Hekje F-Hekje. Ja, speciaal voor Hekje F-Hekje. Zo zijn wij uh, bij QFF. f, uh, hash f -hash. mijn planten altijd schaarft. Schaarft. Dus, uh, de plantaardige vorm van schurft. Adriaan. Hallo, mooi, het is met Jabi. Mooi, het is Jabi. Spreek ik met de baron? Paul van. Helaas, ik ben er even niet. Oh. Probeer het later nog eens. Of laat een boodschap achter. Dank u. Hallo, Boos, het is Jabi. vlug Jabi. Uh, die clown in die achterlijke die achterlijke clown in die achterlijke die zit achterbaan. Uh, help Bas. Zo. <laughs> Sorry, ik kan die gasten niet zo goed nadoen. Maar zoiets was het toch? Jammer dat hij niet opnam en uh, dat ik de voicemail kreeg van uh, Paul van Gorkum, Alias uh, de... Ja, de Baron van Pastien Adrian Adriaan. Thanks for that, daar. Straks gaan we ook even een nummertje draaien van Mac en daarna gaan we echt aftrappen met de podcast. Ja, nee, dat nummertje van Mac wil ik eigenlijk bewaren voor later in de podcast zeg maar. Geunen namen, wat is deze muziek fucking lekker? Dat was het was nummer satellite. En om, omdat Faco Band zo fucking vet klinkt, doe er gewoon nog eentje. Het nummer A -ching. Ook van Faco Bands. Dit het vorige nummer Satellite komt trouwens van het album Hat Tricks. Ja, Hat Tricks. En uh, A Ching? Komt van hetzelfde album. Waarom ik nooit uh, melodische muziek maak? Ja, nee, nou ja, dat, dat maak ik dus wel. Maar dat zet ik niet online. En uh, ik zal, uh, als je morgen naar de barbecue komt... ...ik kan wel even wat op een dvd'tje voor je branden. Ik je het alsnog luisteren. Het zijn wel vlakfiles, maar... ...kun je vast wat mee. Uh, als ik er aan toe kom. Want ik moet ook nog andere dingen doen vanavond. Podcasten onder andere. Uh, nog maar één nummertje van diezelfde lui. Want ze zijn echt tof. Ze komen uit Utrecht. Het klinkt lekker. En uh, ik ga zo nog een belletje doen. Maar nee, wat de hel. Dit muziekje... Ja, we doen deze gewoon nog en dan uh, ga ik echt beginnen. Want ja, ik kan natuurlijk niet de eeuwige plaatjes blijven draaien en uh, de serieuze onderwerpen links laten liggen, of rechts of in het midden, hoe u wilt. 1983. 1983. Ja, dit heeft ook iets 83's. vinyl willen hebben, uh, hash of hash vertel, is het op uh, vinyl te krijgen? ben ik best benieuwd nou eigenlijk, want ja, ik draai hem natuurlijk niet uh, van af uh, een zwarte schijf, nee dit is uh, uit een speciale Q of F teletijd muziekmachine. Uh -huh. goed, Buma uh, fuck jullie allemaal uh, niet luisteraars maar de Buma de Buma, ja Dia Goed, die boel was trouwens voor alle veganisten, um, dan heb ik dat ook weer afgehandeld voor vandaag. En ja, dan uh, zou je zeggen hè, dat ik uh, gewoon maar eens uh, af moet gaan trappen eigenlijk, hè? in plaats van alles maar uit te stellen. En ja, komt-ie. We gaan beginnen. Podcast nummer 37, de q podcast 3-7. In approximately one minuut van nu, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland.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 Ja, per mutter 0. Inderdaad, per mutter 0. Morgen is de barbecue bij jou. Permofest. Morgen is de Spelmo-fest. Ja, nee, hey, dat wordt leuk in Hollywood. Anyways, uh, welkom in podcast nummer 37. En het is vandaag vrijdag 20 juni 2014. En het is uh, vier minuten voor half acht. In de avond, niet in de ochtend, want, eh, uh, dan klonk mijn stem een beetje anders. Goed, ehm... Um niet dat ik elke ochtend zo praat hoor, maar nee, dan praat ik gewoon wat anders. Anyways, we gaan vandaag een heleboel uh, dingen bespreken. Um, ik zie trouwens dat we inmiddels al 422 luisteraars hebben. Dat uh, klimt gestaag op. Um, ik ga even kort met jullie doornemen welke onderwerpen uh, we gaan bespreken. Um, getagd zijn, de Knofhof Show, dat heb ik getagd. Um, dan het topic Near Earth Asteroid 2012 de 14 uh, Het topic Psychiatrie undercover. Het topic over mildvuur en pestbosjes, Het topic eh, shamanisme. Shamanisme. Shamanisme. Ja. Het topic shamanisme. En eh, het topic het derde gesticht. En het topic het Duitse bunker topic. Jezus, dat klinkt wel heel eh, het topic het Duitse bunker topic. Goed. En dan is er ook nog het topic chemtrails. Of ook wel geoengineering. En eh, daar gaan we het ook over hebben. Ehm. Um, ik zag dat uh, Toxopeus online uh, kwam. Nou weet ik niet of hij uh, mee wil doen in de podcast. Maar Tox, mocht je dit luisteren en mee willen doen. Laat het even weten in de shout. En dan uh, draaien we een plaatje. Dan gaan we je min Liddy draaien. En dan naar de Liddy. Dan bel ik jou even. Uh, uh, uh, uh, vertaald voor... <laughs> na, dan, na dat liedje... Dan ga ik je even bellen, Tox. Goed. Um, dan gaan we natuurlijk wel eventjes... Uh, ik kan het niet maken om nu weer... Falco Bands te gaan draaien. Hey, die, dit is echt uh, heerlijk. Maar nee. Um, ik zal eens even kijken. De, dit moet wel uh, wat zijn. Um, ja, wacht eens even. Jimmy Cliff, is dat wat? Misschien. Ik zie. Nee. Reggae Knight. Ja. ja, waarom niet? Reggae Knight van Jimmy Cliff. Listen to this Jam it. She lit up tonight met reggae night. Ja, want een reggae night, dat is uh, ja, ja, vanavond gewoon een reggae night klaar. Punt. Deze vrijdagavond, <coughs> pardon, podcast nummer, en dat was het heel akelig geluid, dat was... dat was mijn stoel, um, uh, uh, podcast 37, ja, uh, de onderwerp heb ik net al even opgenoemd. Uh, Ehm, um, ik zag dat F.E. zometeen uh, te gast is en, en nou, ik weet nog niet of Tox uh, erbij wil zijn. Ik, uh, ik zal hem uh, nog een keer vragen. Toxo, mocht je luisteren en uh, erbij willen zijn, laat het even weten. En hetzelfde geldt ook voor uh, Blackbox. Dus uh, BAFO calling Blackbox. BAFO calling Toxo. Ehm, um, ondertussen log ik ook even in op mijn Gmail chat. Ehm. Um, zodat ik kan zien of uh, Blackbox eventueel online is. Anyways, eh, terug naar uh, de podcast. Eh, want Blackbox is nog niet online. Maar mogelijk dat hij uh, straks wel online is. En um, terwijl we daarop wachten, uh, zeg ik nog even... Ja, fuck Hitler. Um, puur omdat het kan, doe ik het nog een keer. Ja, goed. Nou, nog één keer dan. oké. Okay. Hé, hey, dat is Toxo. Oh, hey. Oh, to ja, Tox is er. Dan gaan we Tox gewoon. Um... Oh, nou ben ik naar een nummer in Den Haag. Daar heb ik net ook wel heen gebeld. Waar was het er ook weer van? Oh ja. Van uh, Japi, vlugge Japi. Um... We bellen Toxo. Mooi, Toxo. Mooi, BAFO. Alles goud? Ja. Ah, ja, alles mooi. Goud, man. Ja, nou hier ook alles schier. Het weer is mooi. De zon breekt door. De wolken gaan weg. Ja, eindelijk. Morgen wordt een mooie dag, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. In ja. alle opzichten, denk ik. Het, gewoon, ja, we gaan naar Permutter. hè? Ja, ik heb het zin knoeien. Permovest. Ja. En uh, ja, dat wordt een, dat wordt een leuke, leuke dag, dat weet ik zeker. Ja, zeker. Denk. Sowieso, QFF-bijeenkomsten zijn altijd memorabel op de een of andere ja. manier. Ja. Het is, uh, morgen wordt denk ik al wel de elfde bijeenkomst waar meerdere QFF'ers komen, denk ik. Ja, dat, dat zou wel, ja. ja. Ja, ik heb cijfers zitten tellen. Er waren, denk ik, een stuk of elf echte serieuze bijeenkomsten al. Dat is toch knap? Ja. Het, uh, ja, dat doet QFF, uh, ja. Het blijft als een echte machine draaien. Ja. Ja, hé, hey, ehm... Um, ik heb een aantal dingen getagd. Ik, heb, ik zal even de onderwerpen nog met je doornemen. De Knof Hofshow. Dan is er een topic getagd. Uh, Near Earth Asteroid. Te, uh, 2012 DA14. Uh, Psychiatrie undercover. Over mildvuur en pestbosjes. Het topic shamanisme. Het topic over het uh, derde gesticht. En het topic over de Duitse bunkers. En ook het topic over chemtrails. Dus we hebben een paar uh, leuke uh, onderwerpen om te bespreken. En... Uh, ook Free Electron uh, die uh, komt straks want die ging eerst even eten ook nog in de uh, podcasters ja ik denk dat we die onderwerpen mooi kunnen bespreken um, mm -hmm. ik, ik stel voor dat we nu jij er ook bent dat we even een muziekje gaan draaien wat uh, door Free Electron geplaatst is met ook een hashtag voor deze podcast dat was wel slim want zo krijgt hij natuurlijk precies uh, hè, dat nummer in zijn uh, in de podcast te horen wat hij zelf gepost heeft ja heel slim ja, dus dat, en dan ook exact in deze podcast. Eh, dat is een nummer van uh, Villa Brasilia. Eh, dat heet Big Saddle. We gaan, lu ja, we gaan luisteren. Ik spreek je zo, uh, Tox. Ja, dat zo. nummertje, man, uh, van uh, Fila Brasilia. Big Saddle. Thanks uh, Free Electron voor dat. Uh, je bent er nog, uh, Tox, ik hoor je al. Ja. Ja, uh, met welk onderwerp zullen we beginnen? Ja. Um, zullen we misschien eerst even proberen of uh, Blackbox erbij wil komen? Oh ja, als hij er al is, uh, want hij is uh, nog niet online. Oké. Okay. Dus ik, ik, ik, heb hem, ik heb hem, als hij online komt, krijg ik een melding, dus dan... Uh, dan kunnen we hem er gelijk bij halen. Ja. Uh, maar met welke... Uh, zal ik beginnen met dat uh, van de Knofhof show? Want ik zag uh, als ja, dat, Die tech dat uh, onderwerp... Um, dat was eigenlijk omdat ik het... Toevallig tegenkwam op... Uh, de voorpagina... Bij de random uh, topics. Het was een, een show, dat keek ik vroeger altijd... Op uh, de Duitse televisie. De Knofhof show. Heb je er ooit van gehoord? Ik heb er wel van gehoord, maar... nog nooit nagekeken. Nou, ik, ik keek dat altijd. Het was een soort uh, programma met een, uh, een nerveuze Dixieland land, uh, jazzband. Die een beetje uh, een soort intro afsluiting van het programma. En af en toe tussendeur van die, van die korte muziekjes deden ze. En uh, in dat programma werden allemaal wetenschappelijke dingen besproken. En sommige dingen waren echt heel erg interessant. Ik, ik zal eens kijken of ik uh, hier een... Uh, ja, ik heb hier wel een, een stukje. Dat, dat wordt dan verteld over hoe een, uh, een, een CD-ROM brander... En dan moet je je voorstellen, dit is tv uit 1990 of 91 dus of 92. Dat is allemaal nog vrij. Uh, vo voor de tijdperk dat, dat CD-ROM-branders normaal werden voor mensen, zeg maar. En uh, nou ja, laat, laten we even gaan luisteren. Het is wel in het Duits, maar het is echt wel interessant. en dan kun je eigenlijk even een beetje een indruk krijgen van wat voor soort programma het was. Luister je mee? Ja. Men kan tijdens een enige tijd zijn eigen CD-ROMs herstellen. We hebben al op een computer vorausberechnet. de weg van Hale Bob. Und das sieht dann so aus, am Abend gegen Nordwesten, da sieht man ihn laufen, das haben wir ja schon alles erlebt, aber heute Abend zum Beispiel, da ist Hellbob der Erde am nächsten und er zieht dann seine Spur am Horizont nach unten wieder. Und eine solche wertvolle Animation möchte ich ja gerne in meiner CD-ROM speichern. Dieses Gerät macht das möglich. Ich tue mal die CD-ROM rein. Hier drin ist ein Laserstrahl und wenn ich jetzt das Programm ablaufen lasse, dann wird diese Information in die CD-ROM eingebrannt. Und jetzt schauen wir mal, wie das nun aussah. Wir können das Ganze wieder ablaufen lassen. Und tatsächlich, Sie sehen in hervorragender Qualität wieder den Weg des Kometen Hale-Bob. Ja, er lächelt sich verzimt aus. Ja, hij laat niet echt feitelijk zien dat hij met de software ook die shit gaat uh, lopen ko kopiëren. Want dat was natuurlijk veel moeilijker dan alleen maar een cd'tje erin doen en een klik klaar. Zo werkte het toen nog niet. Maar het, het, nou, het geeft dan een, een animatie weer van een planeet. Uh, een, een, aan de hand daarvan laten zien van ja, het is heel handig om je informatie op, op te slaan. Nou, van die show heb ik, uh, ik heb het een paar jaar lang gekeken, heb ik best wel veel opgestoken. Ik vond het altijd uh, erg interessant, ze hadden altijd wel uh, goede informatie. Op een gegeven moment verdween die show van de tv en uh, ja, ik heb er ooit een keer een topic over getikt en ik kwam het eigenlijk tegen op de voorpagina en ik dacht van nou ik, ik wil het even kort in uh, de podcast benoemen. Dus voor de mensen die daar meer over willen weten, het heet de Knof Hof Show en het schrijf je K-N-O-F-F dan een spatie en dan Hof H-O-F-F show. En uh, dat staat op QFF, en uh, je kan er anders ook wel op het uh, internet meer over vinden. Anders op YouTube. En, uh, ja, ja, ik vond het. Ik keek eigenlijk wel veel uh, Duitse tv vroeger. J Jij ook, uh, Tox? Na nou, we later wel. In het begin niet, maar we hadden toen ook alleen maar antenne. Mm -hmm. Dus we hadden alleen maar 1, 2 en 3. Oké. Okay. Het woonden wat meer westelijke. En uh, ja, konden we konden de Duitse zenders niet bereiken. Hmm. Ja, want ik, ik waren wel inderdaad. Vroeger, toen, waar we toen woonden, had je nog geen kabel. En dan had je eerst een antenne. en Daarna een schotel. Weet ik ook nog wel. Maar met die antenne inderdaad had je Nederland 1, 2, 3. Duitsland 1, 2, 3. En soms, als het weer gunstig was, had je ook nog RTL. De Duitse RTL. Dat ja. Toen nog RTL Plus, geloof ik. Dat waren de tijden. Ja. Mhm. Mm mm ik kan me herinneren, mijn ouders hadden een vakantiehuisje in uh, de Eifel en uh, daar gingen we dan uh, als kind vaak heen en daar stond een oude tv met een antenne en omdat de Eifel natuurlijk ja, dat is een beetje heuvelachtig en de weersomstandigheden uh, die beïnvloeden echt enorm het ontvangst van die tv en Stond ik eens met die antenne zo in mijn handen. En dan zei mijn vader, min naar links, min naar rechts. En, <laughs> voordat het beeld goed was. Het was echt wat heel hilarisch, zeg maar. Op een gegeven moment kregen we daar ook een uh, schotel. En uh, nou ja, toen werd het allemaal een stuk makkelijker. had je gewoon uh, tv. Kan je zien hoe de tijd eigenlijk... Uh, hè, um, nou ja, wat het aan verandering gebracht heeft. En dan met name uh, op, op technologisch vlak. En dat heeft ook weer heel veel negatieve uh, bijwerkingen, zeg ik altijd. Want soms zie ik echt mensen met hun telefoon over straat lopen als halve zombies. En ik, ik heb iets nieuws uitgevonden. Als mensen dan niet uitkijken met hun telefoon op de fiets. en ik steek over bij een zebrapad. dan tetter ik echt kaart in hun oren zo van: Ik heb een telefoon! Ik heb een telefoon! <lacht> en, en dat vinden ze nat. Dat vinden ze echt niet leuk. Of ik schreeuw heel hard: Zebrapad! Zebrapad! Uh, uh, ja, en dan, die mensen lachen oh sorry, en dan fietsen ze door en dan denk je, yeah, what the fuck, kijk gewoon uit je doppen ja, ik vind het zo schijt irritant, al die mensen die dan heel opdringerig bij... het is een zebrapad ik heb geleerd met verkeersles op nota bene de basisschool dat je dan moet stoppen of heb ik het verkeerd geleerd en zijn ja, inmiddels maar... de regels veranderd volgens ja, mij niet maar ze... toch ja, maar ze zijn er als het ware helemaal een zombie geworden ofzo door ja. die uh, mobieltjes. Uh. Oh, niet alleen. Het is natuurlijk ook gewoon de tijd waarin in mijn leven, Tox. Ja, uh, alles andere gaat gesnouw, ja. alles moet gehaast, alles moet... Ik denk dan altijd van... Chill the fuck. Weet je van... Rustig mensen. Maar, ja. Oké, okay. het is hun keuze. Niet de mijne. En ik, nee. ik vind het wel adilex dat ook mijn wereld, waarin ik leef, dan wordt opgefokt door al die nitwits die de hele tijd lopen te stressen. Tenminste, ja, ik, ik, ik hik daar wel eens tegen aan. ik denk van, dat vind ik toch een... Ja, vervelende bijwerking, zeg maar. Die, die, die, die, die... Ja, dat mensen niet af en toe even stil kunnen staan. En kunnen zeggen van... Hé, hey, even een... Uh, break. Even een uh, pauze. Even, eh... Uh, je snapt wat ik bedoel, toch, Dox? Ja, even een peukie buiten of... Uh, ja, of, of gewoon even adem met weet ik veel. Je, je, je, je, gewoon even chill. Ik merk gewoon heel erg dat mensen, en het is, het is overal, mensen zijn opgefokt, mensen zijn opgejaagd, mensen, zijn, mensen worden geleefd. En dat heeft natuurlijk met van alles te maken, je werk, je, ik snap het wel, maar ik weiger om daar aan mee te doen. Ja. Ik wil het niet, ik heb het gedaan, ik, ik, ik kan er niet tegen, het is niet goed voor me, het brengt niks goeds, het brengt alleen maar ellende. Je gaat eerder dood, door die stress ga je gewoon eerder dood, ik ben ervan overtuigd. Ja, maar dat is ook echt zo. Meer hart dan hard uh, kwalen. Ja. En je motor staat continu uh, onder druk. Ja. Af en toe moet je gewoon ook even... gewoon even een momentje van bezinning ofzo. Dat je ja. gewoon even denkt van... nou, en nu is het even genoeg. En nu uh, tijd voor mezelf. Ik, ik merkte dat verschil. Dat heb ik wel eens eerder verteld. Mm -hmm. En het, die ervaring heb jij zeker ook. Van, uh, dat was mijn black box ook wel. Ja. Toen ik uit Bonaire terugkwam. Mm -hmm. ik stap het vliegtuig uit en dan door die door, door Schiphol en dan sta je daar buiten en dan denk je, wat een gekke huis hier ja, dat had ik inderdaad heel erg maar dat had de Snickers ook hadden. Wij, toen we van Sint-Maarten weer teruggingen definitief naar Nederland dat we aankwamen want we zijn niet vertrokken vanuit Nederland ooit, we zijn via Duitsland, naar, ja we vanaf even kijken, naar Hamburg naar Parijs zo zijn we naar Sint Maarten gegaan uh, met Air France, omdat dat gewoon goedkoper was dan met KLM destijds. Dat is al heel lang geleden. Maar toen we teruggingen, in uh, 2008 was dat even zo uit mijn hoofd, of 2009. Ik ben er niet op vast, maar toen we teruggingen. Um, we kwamen aan boven Schiphol. En wat we zagen, het was heel raar. Die, die, die, die hokjes, die rijtjeshuizen, die straatjes, die. Die, die weilanden, alles hier is in hokjes. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel en, geordend. Ja. Heel beneden. Ik, dan mis ik de chaos of zo. Ja. Ik heb dat af en toe nodig: dat, dat de natuur gewoon zijn weg kan gaan. En ik geloof heel sterk in het feit dat chaos iets is dat uit de natuur komt. Ja, het is eigenlijk iets natuurlijks. Ja, en, en dat moet je niet proberen te ordenen. Want het is eigenlijk heel mooi. Het wordt alleen altijd heel, als een negatief iets gebracht. Van chaos is niet goed. Uh, chaos is negatief. Maar uh, nee, ik vind chaos juist... Uh, uh, het heeft zijn charmes. Ja, het is ook veel, uh, veelzijdiger. Er zit ja. meer variatie in. Nou, uh, het, het, het wakkert ook mijn uh, m, creativiteit aan. Uh -huh. En, en mijn manier van denken. En ook denken buiten de... de box, zeg maar. Snap je? Buiten de ja. spreekwoordelijke doos denken. En, en, en dat is ook waarom ik denk... dat ze juist dat die ordening en die harmonie... die uh, de maatschappijen... op wil dringen. Die, die zogenaamde ordening en harmonie. Want ik, ik geloof echt niet dat dat ordening en harmonie is. Ik geloof nog eerder dat er orde... Uh, eh, dus die ordening en harmonie... in je leven, die kan je eerder halen uit de natuur... en uit de dus chaos. Dan... Uit dat wat ze hier proberen uh, op te dringen. Want wat ze op, op willen dringen, dat, dat gaat er bij mij niet in. Want, eh, want uh, uh, hoe kun je een natuurlijk wezen, want wij mensen zijn natuurlijke wezens, hoe kun je die proberen in. Dat, dat, we zijn geen. Ik bedoel, ik erg me er al aan als ik het zie met dieren. Als ik, ja. als ik, als ik echt zie. Uh, ik, bedoel, ik ken dan iemand die was kippenraper uh, of zo. Die moest die kippen rapen voor de slacht, weet je wel. Ja. En die verhalen die ik hoorde, dat vond ik echt afgrijzelijk. Hij zei van sommige kippen zijn zo dik jongen, die kunnen niet eens meer bewegen. Hij zei, die, die kunnen helemaal niet vluchten, die pak je gewoon op. En, en, en, en dat is dan, snap je, dat is, dat is dus wat ordening brengt. Ze ja. proberen dieren in dit geval uh, zo te fokken en te creëren en te, te, te, te, te, te houden, dat ze er maximaal aan overhouden. En hoe je het ook wil en hoe je het ook wet of keert. Ik heb het vandaag met eigen ogen meegemaakt nu weer. Als je dus um, vragen gaat stellen. Kritische vragen gaat stellen. Ik, ik stelde ooit uh, op 15 januari de vragen naar Omtenaar. Weet u wie Anders ik is? Dat was mijn enige vraag. Dat is dus vandaag door de rechter aan mij verteld. En ook door de officier van justitie. Dat wordt gezien als een ernstige doodsbedreiging in de hoogste categorie. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ik heb veertig uur werkstraf daarvoor gekregen... en dat is nu een strafblad. Godverdomme, dat is toch niet normaal. Hè? Alleen maar omdat ik een vraag stelde... en ik kreeg me een preek van fucking 30 minuten... over uh, Breivik... en uh, dat hij ook tegen de overheid was... en... Uh, tjonge, jonge, jonge, en die officier... maar het, ja, het mooie was... ik had uh, van de vrijmetserij het Sint Maarten... voor in mijn map... Uh, iets gedaan... en het werkte dus gewoon echt... De man zag het de officier en hij matigde bij het, het oplezen van zijn huis. Ineens het hele verhaal, terwijl hij daarvoor nog over celstraf van dat het eigenlijk de enige gepaste straf was volgens hem. Zucht, wat voor land is dit? Ja, ik... echt heel veel onrecht. Heb ik die nou, dat het onrecht, dat is me nog tot daar aan toe. De, de, de, kijk, dat, snap je? Daar kom ik wel overheen. Maar, maar ook buiten. De constatering dat mijn land... gewoon is afgezakt tot een of andere... corrupte bananenrepubliek. Waar uh, de politie samenwerkt... met de gemeente in dit geval. Maar de politie... is een bedrijf. Dat weten veel mensen niet. Maar het is niet iets van de overheid. Hè? De politie... is een bedrijf. Dat wordt ingehuurd... Ja. door justitie. Ja. Dus dat is een hele grote misvatting... van mensen dat ze denken dat de politie... hoe kan... Iemand die ingehuurd wordt door de overheid een ambtenaar zijn. Als die voor een bedrijf werkt. Want de politie is gewoon een commercieel bedrijf. Snap je? Ja. Dat is ja. allemaal heel raar als je daarnaar gaat kijken. Want wij doen allemaal maar de aanname dat een politieagent ook een ambtenaar is. Maar hij is gewoon medewerker van een bedrijf. En, en, en, hekje, even hekje, hekje zegt ja, ja, alsof je niet al wel eens met de AIVD in aanraking was geweest. Uh, nee, maar daarvoor heb ik geen strafblad gekregen. <tie> Snap je? Da, d, d, niks tastbaars. En nu is er dus wel iets tastbaars en daarvoor word ik nu gestraft. En ja, ik vind het een, ik ga ook in hoge beroepen maar ik vind het wel een, uh, ik denk 40 uur taakstraf. Waar gaat het over, joh? En ook nog eens een keer zes maanden voorwaardelijke celstraf. Als ik het weer doe, dan krijg ik celstraf. Maar heb je nu ook een strafblad of zo? Of, ja, uh, was dat ja, ja, ze hadden wel in mijn dossier gekeken. Ik had geen strafblad. Maar ze konden wel zien dat ik eens een keer bekeurd was voor dit. Een keer bekeurd was voor dat. Ah, zucht. Echt dat ik dacht van. Man, man, man, man. Mijn oordeel was eigenlijk al. Um, dat was al geveld. Voordat de rechter überhaupt een uitspraak deed. Want ik had echt het idee dat ik daar tegen uh, een griffier, een rechter en een uh, officier zat te praten. En ik kon op geen moment mijn eigen verhaal doen. Het, het was al een oordeel. En de, de ambtenaar in kwestie die ik niet eens persoonlijk heb gesproken. Maar die zich beledigd voelde. Ja, moet je nagaan hè. De, dus de Koolsette-medewerker vond het niet erg. Nee, haar... M, hoe noem je dat? Uh, leidinggevende. Die vond het een doodsbedreiging aan haar adres. Waardoor ze niet meer kon slapen. Waardoor ze... Die heeft een heel verhaal verzonnen. Die moet ik ook een schadevergoeding betalen. Het is echt achterlijk. Het is... Uh, maar goed, ja, nou ja, ik heb er wel weer van geleerd... dat ik mijn mond wat meer moet houden op... Uh, niet, niet de bijdehand... geit moet uit gaan lopen hangen... en gaan lopen mekkeren tegen ambtenaren. Want uh, ik heb ook echt de waarschuwing gekregen... als ik weer tegen een ambtenaar zo bij de hand ga doen... dat er dan dus wel een zelfstraf volgt. Ziek, hè? Ja, vreselijk. Ik nergens. Ik moet er eigenlijk om lachen, maar het is eigenlijk heel triest. Ik kan, ja, Diep triest. Ja, maar goed... Um, dat brengt bij mij een uh, ja, muziekje. Laten we een muziekje opzetten. Um, speciaal voor uh, Permo. Want ik zag dat Permo... Uh, uh, die zit te luisteren. Permutter O. Morgen viert hij zijn... Ja, zijn Permo-fest. Verjaardagsbarbecue. Uh, um, voor jou uh, heb ik een liedje. Permo. En, ja, King Tubby vind je wel leuk volgens mij. Maar uh, welke past het best bij jou? The Lion, Dreadful Dub. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Ik zet dat van die politie, brigadier en zo zometeen even recht. Dan kom ik er even op terug met uh, Toxa. Timing. Liedje afgelopen en ik ben er weer. Oh, oh, oh. oh. Dat is voor zometeen. En, en nu moet ik Tox nog even terughalen. Oh, die schuifjes. Ik moet ook niet gaan pissen als ik een podcast zit te maken. Daar was ik weer. Ben jij er nog, Tox? Ja, mooi. Ik ben er nog. Ja, mooi. Ja, ja sorry man. Ik moest even rennen. En uh, toen kom ik terugrennen. En toen dacht ik, oh, nee. Oh, uh. Goed. Ik ben er weer. Uh, goed, oh, ik zie dat Permutter de Chas leaks in de marinade gaat zetten. Nou, lekker, dat klinkt goed. En ik, ik kijk er nu al naar uit. En verheug me op een wederzien met Per -Mutter. En ook vele andere q natuurlijk. natuurlijk. Uh, goed, wat dacht je van het volgende onderwerp, Tox? Ja, welke zullen we nemen? Ja, nou ja laten we eerst gewoon de bumper van Mac erbij pakken. Ja. En, en dan aan de hand van de bumper gaan we gewoon, uh, jij mag kiezen... Het volgende, Yo, het volgende onderwerp. Ja, nou, ik heb er eentje. Ah, vertel. Die heb ik zelf uh, naar boven gehaald mm -hmm. en daar voor de podcast. Ja. Ja, van een klein topicje. Ja, ja, ja. En, uh, maar dat las ik ergens in de krant en uh, ik vond het wel interessant. Denk. Nou, welk topic is het? Over mild vuur en pestbosjes. Ah, oké. Okay. Mild vuur en pestbosjes. Nou, dat, uh, dat gaat over, uh, ja, vooral uh, in Noord-Nederland. Ook wel een beetje in de rest. Ja. Soms zie je uh, in, het, uh, in het landschap uh, die typische kleine bosjes. Gewoon ja. een paar boompjes. Ja, klopt. En een, niet een groot bos, maar een klein plukje bomen, zeg maar. Ja. Nou, dat stamt eigenlijk van vroeger. Want ja. vroeger was er ook nog een beetje uh, de pest onder het vee. Oké. En uh, ze gooiden die dieren dan uh, een beetje ver weg van, uh, van de bewoners. Ja. En, uh, maar er werd altijd wel gewaarschuwd van, uh, tegen de mensen: van ja, daar mag je niet komen. Nou, okay. die, die bosjes op zich dat is een hele mooie. Uh, ...heeft uh, zich ontwikkeld een hele mooie natuur. En daar en... is geen pest meer? Of geen mild vuur meer? Nee, nou dat zijn twee verschillende dingen. Oké. Okay. Uh, mild vuur, dat is echt... Uh, ...ja, dat is een beetje bizarre ziekte, zeg maar. Mm -hmm. Dat is ook echt gevaarlijk, want uh, ik heb het zelf nog niet gezien... ...maar er zijn wel sommige de, uh, de bosjes. Er staat nog een bord bij van uh, mild vuur. Pas op ja? niet betreden. Ja, dat heb ik wel eens gezien trouwens, zo'n bord. Ja. Want dat uh, virus, dat kan nog uh, 70 tot 100 jaar na dato is het nog steeds uh, ja, actief, zijn. Zeg maar. Oh. Wow. Maar is er dan niet een remedie tegen? Nou ja, als het krijgt dan. dan krijg nou, je... Ik bedoel, om het in te kapselen, misschien is er een bestrijdingsmethodiek waarmee ze dat mildvuur uit die bosjes en die gebieden kunnen halen... waar nu nog zulke borden staan. Ja, nou, bedoel, het is nu wel zo. Het zwakt nu wel wat af. Oké. Okay. Wanneer waren de laatste gevallen dan? Waar, waar, aan de hand hè, waarvan dit soort bosjes aangelegd zijn? Nou, nog volgens mij wel tot de jaren 50. Oké. Okay. Dus reëel gezien moet je rekenen op toch, toch zeker tot 2020... 2050, pas dan, in die periode zou alles helemaal veilig zijn. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ik zie zijn... trouwens dat uh, Free ja. Electron online is. Zullen we hem er even bij halen? Ja. Nou, laten we dat eens even doen. Free Electron. Kijken of een uh, drumrol hangt hij al? Free Electron, ben je er al? Nee, hij is nog aan het bellen. Ja. ja, Free Electron Hi. is er. Goedenavond. Hé, hey, wat, wat fijn om je stem weer te horen. Ja, ik ben blij Ho dat ik er uh, weer bij ben. Hoe gaat Hoi. het? Hoe was Hallo. je dag? Mijn dag? Ja, uh, ja druk. Hey, even een applausje trouwens. Ja. <applaus> yeah. Terug in podcast 37. Maar vertel, een drukke dag. Ja, nou ja, ik had een dagje ziekenhuis weer. Uh, grote beurt en APK, doorsmeren, et cetera. Ah. En, uh, nou, het is allemaal goed gelukt. Maar, uh, ja, de uh, meeste tijd verdoe je met wachten. En dat is, uh, erg vermoeiend. Maar uh, goed, het is, uh, het is weer gebeurd voor een tijdje. Saai hè, als je moet wachten. Helemaal. Ja, ik, ja. ik had het vanmorgen in, bij de rechtbank. Ja, ik, en, ik heb het verhaal net ach, gehoord. Och, uh, Dan moest ik daar wachten, jongen. En dan, dan, dan, dan ja, <coughs> zit ik me al ondertussen weer helemaal op te vreten. En dan moet ik tot tien tellen, honderd keer of zo. Maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, ik heb het verhaal net gehoord en het, het verbaast me dat je veroordeeld bent. Echt. Ja. Echt, ja. ik ben er echt verbaasd over. Dat dit kan in Nederland. Sinds 2012, dat werd me heel, ook heel erg duidelijk gemaakt, eh, worden ambtenaren extra beschermd. Ja. Ja. En eh, daarnaast vonden ze het heel erg dat ik de naam van Anders Breivik had genoemd. Ja, en? Die was ook tegen de overheid. Dus ik ja, zou, pardon, ben ik tegen de overheid dan? En, en als ik Adolf Hitler roep, uh, is dat ook een bedreiging dan? Of zo? Ja, nou, ja ik, ik, ik zei niet eens Anders Breivik. Ik zei van, kent u Anders Breivik? Ja, Alleen, het is die toch geen vraag... bedreiging man? En oh ja, wat, oh, oh ja, wat ze ook, ik had gezegd van, uh, um, uh, ik had een stukje over Bob Marley op een gegeven moment. Die, die vrouw begon over, van, het ging namelijk om, uh, ik had recht op iets wat ik niet kreeg en eh, nou ja, daar was ik achteraan gegaan ook met een, een, een daarnaast gedonden met hef, met zo'n korting dat je dus voor je milieubelastingen wat minder betaalt dan normaal, omdat je, ja, ja, je had recht op een deel kwijtschelding en dan ga je er achteraan en eh, ja wat kan mij dat schelen Ik zei, ja maar het kan toch niet zo zijn dat ik heb eh, bewijzen van, ik overtreef het wat, dat ik honger moet leiden, omdat de gemeente een fout maakt, weet je ja, wel zo precies. en die vrouw zei, ja wat kan mij dat schelen dat die honger moet leiden en toen zei ik tegen die vrouw... Maar kent u Bob Marley? In het liedje waarin u zingt... A hungry man is an angry man. Ik zeg, ik zou niet te veel mensen... hongerig maken. Nou, ook dat werd weer geïnterpreteerd als een doodsbedreiging. Want... Ik zou een hongerig persoon zijn geweest. Kon ze eruit opmaken. En ja, die doen rare maar, dingen. Maar wat zij zei... Staat, stond ook op dat bandje, begrijp ik? Nee, nee ze hadden alleen maar... Alleen maar zinnetjes, ja, oh ja. snippets. En toen ik vroeg of dat ook... Uh, nee, dat was niet aan de orde. Ja, het is gemanipuleerd dus, hè? Ja, het is... Ik, ik heb wel eens het idee, want het gedonder... En dat heb ik al eens uitgesproken, maar het is echt zo. Het gedonder is wel echt sinds QFF. Ja, dat, dat weet ik. Exact vanaf het moment dat QFF begon... En met name na een paar weken... Toen kreeg ik ineens echt... Merkte ik echt gewoon dat ik merkwaardige dingen begon mee te maken. En ik dacht van... Is het toeval? Het zou wel toeval zijn. Nou, toevallig bestaat niet uh, waarom met En nou ja. uh, zeven proxies helpen ook niet. Dat heb je nu ook weer gemerkt. Ja, ja oh, sowieso. Het was ook wel leuk, want ik, het ze las ook voor. Ja, en u heeft 11 juni heeft u ook weer een bekeuring gekregen. En ik denk, 11 juni, ik weet helemaal niks van de bekeuring. Ja, voor van 90 euro voor het plegen van een milieudelict. Oh? Ik, milieudelict, ik zei wat is dit? Ja, dat heeft iets te maken met afvalzakken. Nou, het enige wat ik gedaan heb is... ik heb foto's gemaakt van een Bulgaars busje... die met een breekijzer... Uh, dus de afvalstortbakken stond open te breken... die daarna afval dumpte. Die foto's heb ik... via het klachtending van de website opgestuurd... en nu krijg ik een bekeuring. Dit is toch niet te geloven? Ja. En, dat ik dacht van, oké... Okay. Uh, en het is de tweede keer of zo dat dit nu gebeurt. Dat ik dus bel over een klacht ik zei, ja, er zijn studenten, die hebben een paar televisies er neergezet nu. En die zijn van dat en dat huisnummer. Ja, maar ik, ik werd echt voor NSB'er uitgemaakt. Maar ik vind het niet netjes dat je vuilnis gewoon op straat neerzet. Jo, het, ja, het, uh... De gemeente is alleen maar bezig met geld verdienen. En ik denk dat dat niet alleen in de gemeente Groningen is. Ik denk dat dat op heel veel plekken is. Ja, nou ja, mij valt de bek open nu. Ik, ik weet dat er rare dingen gebeuren in Nederland. Maar dit, dit, dit is echt te bizar. Dus zij wisten al voor dat jij het wist... dat jij een bekeuring ja, ja, dat werd even... had ze uit mijn dossier gehad, zei ze erbij. De rechter, de politierechter. Ja, en, en ze had gezegd... ja, u heeft ook al eerder... Um, en dat was alleen maar om... I, i, uit Allo -alo, deed met de verkeerde hand ook nog... de Hitlergroep bracht... met vingers onder mijn snor... naar een boa... dus ook nog verkeerd... en dat deed ik samen met Snickers... maar ze wilde Snickers meenemen... en toen heb ik gezegd... nee, ik heb het gedaan. Ja. En daarvoor moest ik mee... En um, Daarvoor heb ik ook een boete gehad. En dat werd ook opgelezen. Ja, en dat is eenzelfde soort delict. Daar heeft hij ook een ambtenaar. Een boa die zich weigerde te legitimeren aan mijn deur. Hè? Gaat het om. En dat noemen ze dan een ambtenaar. Dit was gewoon een of andere gast die echt het verstand van een... Nou, het omhulsel van een walnoot had. <lacht> dat vliesje. Dus niet eens een notendop, hè. Dat vliesje. Ja, de rest heeft Tobi opgegeten, zeker of niet. Ja, en ik heb hier <lacht> nog een stuk fles tussen mijn tanden. En, maar een grapje. Ik moet ophouden, Tobi, iedere keer te plagen. Dat, ja, uh, dat hij plaagt mij ook wel eens en hij plaagt iedereen wel eens, maar dat, ja, hij, hij vindt het niet plagen. Voor, voor, voor hem is dat realiteit. Dus het, ja, okay. <laughs> nee, maar een goede gast. Uh, Tobi, uh, ik mag hem graag. Ik, ik maak wel eens een grapje, maar <coughs> uh, ik, uh, ik ben hem zeer erkentelijk voor uh, het, het, uh, het vele technische werk achter de schermen, wat hij voor Zeker. QFF uh, gedaan heeft. Zeker. Ja, want uh, hij is wel de, de reddende man in nood, als, als het misgaat, omdat hij gewoon... Uh, ja, nou, nou ja, daar ben ik hem dankbaar voor. Goed, um, we waren begonnen aan het uh, volgende onderwerp en ik dacht van, ik zag je online komen, ik haal je erbij voor Electron elektron. En dat volgende onderwerp, dat is dus... Uh, fuck Hitler. Nee, niet fuck Hitler. Fuck Hitler? <laughs> uh, uh, Stephen Hawkins was hier uh, vorige week op de koffie. En ja. die man die riep alleen maar... Fuck Hitler. Uh, yeah, fuck Hitler. Ja, fuck Hitler ofzo. Misschien komt nou, dat, is, dat door dat gifje. Is dat een bedreiging, joh Die man die moet, moet aangepakt worden. ja. Ja, nou ja, ik heb de politie gebeld, maar je uh, had er geen zin uh, om uh, eraan mee te werken. oh ach, ach, ach yes. ja, nou ja Laten het, we daar maar over ophouden. Ja, nee, we zitten uh, te praten over het onderwerp mildvuur en pestbosjes. En Toxopees was daar net iets over aan het vertellen. Ja, nou, ga door zou ik zeggen. Ja, Tox. ja <tus> Vertel. Nou, we hadden het er net al over, dat... Uh... Ja, sommige van die bosjes, dat is nog steeds uh, dat milde vuur actief, zeg maar. Mm -hmm. En ja, dus je zei al van 2020, 2050, dan is het een beetje over. Ja. schijnt het. Maar dan dachten ze eerder deze eeuw ook wel van een gebied van, waar uh, niet was uh, een heel lang, uh, hoe geleden was gebeurd. Was dat is ja. uh, 150 jaar geleden gebeurd. Mm -hmm. Dus het zal nu wel over zijn. En dan gingen ze uh, daar hout kappen. Ja. En wat bleek later? Nou, heel veel mensen kregen vreemde klachten, uh, huidklachten. Nou, bij uh, mild vuur, of ook wel anthrax. Ja. Dat was echt heel bizar, want dan krijg je hele rare uh, huidontstekingen, uh, ogen gaan heel dicht zitten. Oké. Okay. En dat gebeurde ja. op die plekken waar ze dus dat hout uit die bosjes hadden gehaald? Ja, dat er was ergens in Friesland of zo. Oké. Okay. En uh, er zijn ook een, een paar mensen toen uh, aan de overleden. Wow. Een stuk zeven of zeebouw. Oh, dat is dus ook niet niks, zeg maar. Nee. Maar hoe komt dat daar terecht, dat mild vuur? Uh, door het vee. Dat hebben ze daar gedumpt. Doodvee? Ja. En Aha. Dat, dat, dat dumpten ze dus in uh, nou ja, afgelegen gebieden. En uh, op een gegeven moment, uh, ze, ze gaven het wel aan, van waar uh, ongeveer dat vee was neergedumpt. Mm -hmm. En uh, ja, in die grond en zo, en uh, die bomen, daar moet je niet in gaan omroelen. Dus dat is bespaard gebleven. En dat zie je dus nu in het uh, landschap trouwens. Dus, uh, ja, op de bosjes. bosjes. En dat zijn dan die mildvuurbosjes. Vaak ook met de sloot eromheen, hè? Ja. Ja, helemaal rondom, zodat je er ook niet op kan. Nee, klopt, ja. Maar is dat mildvuur nu nog actief? Uh, sommige van die bosjes nog wel. Want dat uh, mildvuur blijft echt uh, zeker 70 tot 100 jaar actief. Mm -hmm. oh, dat is echt heel sterk maar Kijk. breekt het af toks, of gaat het dood, het, het is een bacterie toch, of nee, ook niet een virus uh, toch, een wat is een virus, het eigenlijk ja. oké, okay. want ik dacht dat het poeder was, Andrax ja, maar dat poeder is eigenlijk een, een, een uh, ja, zeg maar, vervoer <coughs> voor dat virus, oh oké okay. en waar wordt dat poeder van gemaakt, weet je dat ook nou, dat is net zoiets als met pillen. En pillen, dat is ook een soort... Dat is gewoon dat is, dat is geperst poeder, zeg maar. Mm -hmm. maar. Dat is eigenlijk een drager voor de bestanddelen. Oké. Okay. Pillen, dat is voor ja, vitamines of uh, medicijnen, weet ik wat. Mm -hmm. En uh, dat antraxpoeder, dat is dan ook de drager van dat uh, mildviervirus. Uh, Oké. Okay. Kijk, een virus, dat is anders dan bacteriën. Bacteriën, dat zijn gewoon... Uh, eencellige micro organismen mm -hmm. En... Op een gegeven moment, die, die, die gaan dood. Die sterven. Als ze ja. geen voedsel krijgen. Of uh, zich niet in een gastheer bevinden. Maar een virus kan zich... Dus, die, die, die, die heeft in principe een gastheer daar. Dus dat kan, die kan ja waarschijnlijk nou, je, overleven. Je, je, je kan eigenlijk zonder gastheer overleven. Want een virus. Ja. Die, die, die verschijningsvormen. Die zijn heel bizar. Mm Het -hmm. lijkt net soms ook een, net een chemische stof of zo. Het zit op de grens van levend en dood. Oké. Okay. Ja, dat doet mij denken aan een verhaal wat ik gelezen heb, ook op QFV volgens mij. Mm -hmm. uh, over uh, de slachtoffers van, uh, um, ik meen de griepepidemie in 1918. Ja. Mm -hmm. uh, dat die op een gegeven moment uh, opgegraven werden en dat dat ook nog steeds actief was. Ja. Oké. Okay. En uh, of dat dan gemuteerd was of niet, dat weet ik niet meer, maar zoiets staat erbij. Mm -hmm. En dat was in 1918? Ja, dat was een enorme griepepidemie in 1918. Spaanse griep. Ja, en dat heeft... Oh ja, de Spaanse griep natuurlijk. Dat heeft volgens mij nog meer doden gekost dan de hele oorlog zelf. En volgens mij was dat in Rusland, dat ze op een gegeven moment een graf hebben opengegraven na zoveel jaar. En dat dat virus nog steeds actief was, dat griepvirus. Ai, ai, ai. Daar moet je niet aan denken. Nee. Maar ja, dat zijn vast slimmers die dat virus ergens opgeslagen hebben in een lab. Daar kun je van uitgaan. Uh, ik meen dat ze in Noorwegen of in Zweden ergens daar uh, allerlei virussen bewaren in, in, in allerlei uh, gebouwen. Oké. Okay. Um, en wat ik me nu ook weer herinner, dat heb ik ook ergens gelezen, ook op UFF. Uh, dat ze ook op Antarctica, uh, daar hadden ze een, een, een of andere meer onder het ijs. Mm -hmm. en de naam ben ik even kwijt, maar uh, waarschijnlijk kan iemand dat wel aanvullen via de shoutbox. Um, daar hadden ze ook allerlei onbekende virussen gevonden. Oh, wacht even. Was het niet dat noois het topic waar het in stond? Uh, dat zou best kunnen dat het daarin staat, inderdaad. Ja, ja. volgens mij kwam Minti daar toen een keer mee. Maar dat meer lag wel heel verder vandaan van noois zwabenland Maar dat meer, dat ligt inderdaad ergens midden in. Uh... Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik heb dat ook gezien. Ja, daar was een connectie mee met, met Noois-Swabenland. Dus er staat zo'n luchtfoto ook bij. Ja, ja. klopt. Kan ik me herinneren. Met zo'n rood cirkeltje eromheen. Ja, precies. Je hebt tot daar, daar, ik weet daar, dat, daar hebben ze ook van alles gevonden. Uh... Ja, dat zijn hele, hele enge dingen als je daarover nadenkt. Je maar er zijn ook gaan, wel he? verhalen bekend. van uh, ja, Dan wisten ze niet dat er ergens een ziekte was. En dan dachten ze dat het een vloek was. Bijvoorbeeld ook ergens in een god in uh, Zuid-Amerika. ja En uh, kinderen gingen daarin. Er was een kleine god. En uh, niet zo'n god waarin je kon verdwalen. Nou, dat is wel leuk om in te spelen. Maar sommige van die kinderen na een paar dagen... daar werden ze heel erg ziek. Heel erg griep. Uh, ze werden verwacht En op een gegeven moment, echt, het ging heel snel. Ik <coughs> kreeg ze laatst bijvoorbeeld van uh, schuim om de mond, uh, heel erg zweten, uh, totaal verward. Nou, binnen tien dagen waren ze dood. maar nou, dat uh, bleek later, daar in God, en was gewoon, uh, het gat was het gewoon. het rabiosvuur, terwijl het uh, hondsdolheid. Uh... Wow. En, nou ja, dat wordt dus meegenomen door vleermuizen. Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, dus die guano die ze daar uh, altijd uh, wegscheppen dat is dus eigenlijk ook levensgevaarlijk spul. En vleermuizen, nou je dat zegt, dan moet ik ineens denken aan ebola-virus. Oeh. Waar ja. wij een, to een topic over hebben. Mm -hmm. Ja, want dat is wel behoorlijk verhaald. actief hè, in uh, West-Afrika. Ja, ja. ja. Nou, die beesten, die brengen, van brengen van... echt heel veel over. Vleermuizen? Zo, zo, ja. Zo, ja. Zo hebben ze bijna eigenlijk altijd wel uh, ons dol dolheid bij zich. Ze zijn er zelf immuun voor, of niet? Ja. Ja, ja ze zijn alleen drager. Ga je op. En dat is ze... met veel dieren het geval. Want ik, ik loop wel een soort sterrenbos hier in Groningen. En uh, daar hangen aan van die hele mooie uh, dikke grote bomen. En dat zijn wel bomen van, ik denk, sommige echt wel, nou, die gaan wel, denk ik, 200 jaar, als ze niet oud zijn. En daar hangen van die hele mooie kasten op, van die zwarte kasten met zo'n Batman-logo. En dat is dus voor de vleermuizen. Dat vind ik wel een goede zaak dat ze. Nou ja, die kasten daar hebben, weet je. dan kan je ook tegelijkertijd de populatie natuurlijk enigszins in, in, in de gaten houden. Ja, dat, dat doet mij... Ja, ik ben weer aan het vrij aan het associëren, sorry. Dat mm -hmm. doet mij bedenken aan een topic op geen stijl. Er was uh, op een gegeven moment uh, sprake van uh, vleermuistunnels over de snelweg. Oh ja, die waren zes ton of zo, geloof ik. Ja, zoiets. En er had, iedereen had daar dik aan verdiend. Allerlei uh, consultants en werk of wat allemaal. Dat um, was er eentje was er ingestort of zo. Er was een, ja. een vrachtwagen tegenaan gereden. Dat, dat kostte zes ton. Dat was het en, inderdaad. Ja, alsof die vleermuizen inderdaad uh, alleen over dat tunneltje oversteken. Weet je wel. Ik bedoel, hoe gek kan, kan dat worden in een land? Dat uh, is uh, toch weer een, steeds een terugkerend item, uh, dit zinnetje. <laughs> hoe gek ja. kan het worden? Ja, dus net als met die paddenvang, uh, netten die ze hebben. En wat zag ik laatst? Eekhoorntjesbrug. Ik <laughs> ja. dacht: van mijn god, waar zijn ze mee bezig? Ja, joh. Het zijn allemaal weer belangetjes overal van groepjes. En, en mensen die, die er dik aan verdienen. Uh, Zwaar met, met overheidsgeld. Ja, ach ja. Uh, Brussel betaalt, denken die mensen dan, maar uiteindelijk betalen we zelf. Ja, precies. Alles wat uit Brussel komt, betalen we zelf. Al die ja. landbouwsubsidies, wij betalen het allemaal. En joh, ik vind het allemaal prima. Maar het gaat wel ten koste van Want bijvoorbeeld de zorg in Nederland. Oh. Onder nou, andere. Als ik daarover begin, dan kunnen we wel tien podcasts uh, vullen. Ik heb daar ruime ervaring mee. Dus dat doen we maar even niet. H Houden maar, we voor de volgende. De, uh, ja een van de volgende ja. is goed een, een speciaal zorg uh, podcast uh, helemaal vol oh. met uh, ja, dat hele topic al uh, de doodzieke zorg het staat natuurlijk helemaal bomvol met, met, met echt genoeg voorbeelden ja de combi vult dat uh, geregeld aan onder andere en uh, als je daar leest uh, wat er weggesmeten wordt in de zorg nou ja, wij hebben het aan de persoon uh, aan de lijve ondervonden en nu nog steeds tot op de dag van vandaag je gelooft het niet gewoon. Het is echt, als ik, ik kan je verhalen vertellen, jongen, je gaat het niet geloven. Ja, ik, ik, uh, ik, ik ken een uh, zorgmanager. Als je, weet wat die gasten verdienen? Dat is echt ziek. Ziek, ja. ziek, ziek. Ja, en daardoor is er ziek. geen geld meer in de zorg. Dat systeem is gewoon helemaal ziek. Ja. ja. Ze, ze moeten in plaats van naar beneden toe saneren, moeten ze naar boven toe saneren. Ja, maar, niet alleen daar, maar niet okay. overal. Is dat, ja. Maar dat doen ze niet. Ze, ze, ze bewust <coughs> um, lijken ze het niet te doen. Alsof ze het op de spits willen drijven. Ja, nou ja, het, waar het uiteindelijk om gaat... is uh, dat de verzekeringsmaatschappijen... en de mensen die uh, daar belang bij hebben... daar dik geld aan verdienen. En, en de farmaceutische industrie... en uh, voor de rest de handen aan het bed. Ja, dat, is, dat wordt steeds minder uh, belangrijk gevonden. Ja, of zijn ze in 1984 uh, gewoon begonnen... En hebben ze gezegd, van, hey, vanaf hier gaan we kijken, heel langzaamaan, steeds een stapje verder. Kijken hoe ver we kunnen gaan. Ja, ik, ik weet en, niet wel En nooit zijn er, er mensen in opstand is. gekomen meer. Ik, ik weet niet wat, wat er voor mechanisme achter zit. Uh, het is wel zo, in mijn opinie. Uh, het wordt dan altijd geroepen van, uh, ja, vrije markt, et cetera. Maar dat is helemaal geen vrije markt. Daar heeft dat geen drol mee te maken. Het is een scheven markt ook. Ja, het is allemaal... Uh, Beschermd, uh, iedereen dekt elkaar, uh, het gaat om het graaien en uh, uh, ja, er is geen concurrentie, niks. Uh, het, het is helemaal geen, geen vrije markt, het slaat helemaal nergens op. Het is gewoon bullshit. En dat is niet alleen in de zorg, maar je gaat het straks overal zien. Straks willen ze dat water, de watervoorziening ook privatiseren. Uh, alles willen ze privatiseren en uh, de service wordt slechter, je gaat meer betalen. En uiteindelijk, ja, de enige die daar wat aan overhouden, dat zijn de mensen die uh, aan de top, die al veel geld hebben, die krijgen nog meer geld en macht. En uh, wij zitten ermee. Ja. En hoe lang pikken wij dit nog? Trouwens, Mac zegt nog even dat Russische griepvirus in 1977 kostte aan plus minus 20.000 kinderen de dood. Dat virus, dat kwam uit een lab. Ja, nou ja, dat, het zou me niet verbazen als dat met dat ebola virus hetzelfde verhaal is. Dat dat ja. ook met een lab komt. Dat komt ja, ineens uh, komt het ergens opduiken. He? Ebola denk ik altijd aan uh, die film. Met de Dustin Hoffman, met het aapje. Ja, ja, ja ontsnapt. Breakout of zo heette die film. Ik heb ook het ja. boek. Ja. Is, uh, wel, ja. Daar moet ik dan aan denken. Zo snel kan het gaan. Ja, inderdaad. En uh, ik denk dat wij met krachten spelen die we niet meer in de hand hebben. Als mensheid, ja. zou ik maar zeggen. Nou ja, Het zijn voornamelijk zieke geesten die, die, die, die, die corporations runnen. ...die erop uitzenden om steeds meer en meer en meer en meer, en meer geld te maken. Ja, psychopaten, en, hè? Ja, nou, ik een heel goed voorbeeld is... ...ik, ik loop al mijn hele leven op gympies... ...en uh, meestal gewoon uh, van die simpele platte uh, Allstars of Fans... ...die vind ik het lekkers lopen met zo'n rubberen zool... ...met zo'n witte rand eromheen... ...en ik trap die dingen mijn hele leven lang al af. En het is me opgevallen dat de laatste jaren... ...de laatste praat ik over de laatste twee, drie jaar met name... De kwaliteit van die schoenen zo ontzettend laag geworden is. En dat komt omdat die schoenen heel populair zijn geworden. Nee, dat is echt zo. En vroeger werden die dingen gemaakt in uh, Amerika. Want ik heb hier van die schoenen, heb ik uh, zeg maar schoenen staan. Daar staat in Made in the United States. Die dingen zijn onverwoestbaar. Die, die, die zijn al 15 jaar oud sommige. Ik heb ook andere, die zijn drie maanden oud. Die zien eruit alsof ze 15 jaar oud zijn. En die zijn meet in Vietnam. Dus die oorlog is wel degelijk ergens goed voor geweest. <laughs> ja, nou. Ik, ja, nee, snap ik... je? Maar de, de, de ellende waarmee ze dus eigenlijk het merk opzadelen. Uiteindelijk wordt je dood als merk als je dat doet. Uh, nou, ja en nee. Mensen blijven erin trappen. Uh, maar wat, het verschijnsel wat jij nu signaleert, dat signaleer ja. ik op alle fronten. Ja, ja, dat is met veel meer uh, hoor. Dat is, dat is met heel veel dingen. Wij hebben het hier met, met, met medische uh, dingen, uh, verbandmateriaal, uh, plakband, uh, plakken voor stoma's, et um, Inderdaad, twee à drie jaar geleden is dat begonnen, is, is die, die kwaliteit achteruit gegaan. Ja. En, um, vroeger was het zo, uh, hè, mijn vrouw had een stoma, daar deed je een plak op, die bleef twee, drie dagen zitten en dan ging er een nieuwe op, prima. Uh, tegenwoordig is de kwaliteit zo slecht dat je soms twee of drie keer per dag een nieuwe moet plakken. Ja, uh, want dan is... laat we het los of, of, uh, hè. en ja allemaal uh, in het kader van Europese aanbestedingen en uh, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk worden ingekocht uh, de kwaliteit van materiaal in ziekenhuizen, ik heb het in de drie jaar dat ik uh, regelmatig in ziekenhuizen rondloop, heb ik het gewoon letterlijk achteruit zien gaan. En, en wat dat, dacht je van schoonmaken ja. er wordt ook helemaal niet goed schoongemaakt in, in, in niet alleen in ziekenhuizen, op heel veel plekken wordt gewoon niet meer goed schoongemaakt ja, overal, ja, klopt. Maar ik, ik kan wel even, uh, want ik merk zelf als uh, zeg maar technicus in ziekenhuizen. Eh, eh, hash F. hash zegt trouwens dat zijn fans 20 jaar geleden uit China kwamen. Dat kan, ze maakten ze ook in China, maar die van mij uit de United States. En ik heb ze ook uit China staan, maar die van nu komen uit Vietnam. En die zijn echt heel slecht. Ja. Yeah. Dat was even de kanttekening. Voordat mensen denken dat het, het is echt, ja, het is wat jij zegt, global Het is met heel veel dingen. Eh ja. uh, je, ik, ik, ik, ik, ik, ik vraag me ook wel eens af waarom? Nou ja, ten meerdere, uh, uh, uh, meer winst, uh, denk ik. Uh, steeds verder uitpersen en steeds op zoek naar een nieuwe plek waar ze mensen kunnen uitbuiten om dingen te bouwen, te maken die, uh, die geen drol kosten. Waar niemand op zit te wachten, lopen ze een xenoswinkel binnen. Al die onzinvaartjes ja. en, en dingetjes die daar staan. Al die prut, wat een... Wat een, een, een, een... De consumptiemaatschappij, je zegt het ja. goed. Maar wat, wat een verspilling van grondstoffen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, man? Weet je? Ja. Ja. Ik weet wel vroeger van uh, mijn ouders. Van, uh, die dachten na twintig jaar, nou, het is tijd voor iets nieuws uh, in huis. Een nieuwe tafel of een nieuwe bankstel. Maar tegenwoordig moet het veel... Uh, zijn ze al een jaar of zo op uitgekeken? Ja, en dan gaat het naar de kringloop... en dan koop jij het voor drie tientjes... en dat doe je er tien jaar mee. Ja. Zo, zo, zo doe ik het. Ik haal al weer ja. de kringloop vandaan. Denk de Luther nieuw, soldeert... Kopen? zijn eigen schoenen tegenwoordig, zegt hij net. <laughs> <laughs> hij soldeert alles. Ja, hij kan, hij, dat kan hij wel, ja, want hij ziet het nog. Dus <laughs> dat is heel solide. Ik ga het een keer proberen. Met, uh, zit, krijg je dan ook, uh, hoe heet dat? S39 bij... Nee, dat mag je niet gebruiken. Hè. Dat is uh, helemaal oh. niet goed, joh. Oh, nee, serieus. Dat moesten wij op school vroeger wel. Ja. Als dus wij dingen is, gingen solderen. Dat is zo'n blauw potje. Alles, alles gaat daarvan oxideren en roesten en groen worden. En dat is uh, het slechtste wat je kunt gebruiken. Het mag maar, nooit doen. ken jij, ken jij ook WD-40? Ik heb me altijd afgevraagd of die twee van hetzelfde merk waren. Uh, nee. Uh, uh, S-39 is van uh, Schiedam. Ah. Dat was de firma naam. En WD-40, dat is uh, van WD-40 geloof ik. Dat is een Amerikaans bedrijf. Ja. Okay. En die nou, Ik dacht, is, ja, ze vallen in blauwe potjes. Nee, ja, dus dat is de enige overeenkomst misschien. Maar het is uh, totaal onder product, totaal onder fabrikant. Ja, ja, ja oké. Okay. Krimpkousen krijg je erbij, zegt uh, Pemutter. <laughs> bij je schoenen, uh, van solderen. Oh ja, bij, bij, de, bij de kabelschoenen, ja, nee, oké. Okay, okay. Dinderschoenen ja. met, uh, ja, dat <laughs> nou, lijkt me wat, krimpkousen. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld met medische apparatuur. Mm Hm-hm. Want uh, in Winschoot, op de infuuspompen, waren er nog een paar staan. Die waren al bijna twintig jaar oud. Twintig jaar was... oud? Ja, maar nou ja, dat ziekenhuis was wel heel erg gedaan, maar goed. Dat Je bedoelt dat ziekenhuis, uh, ik weet wel wat je bedoelt. In Winschoten. Ja, er is maar één ja. ziekenhuis. Ik weet precies welke je bedoelt. Ja. Zijk, het zeikenhoes, mijn jongen. Het hm? ja. Ja. zeikenhoes. Ja. <laughs> maar ze zijn er wel heel aardig. Ik ben er wel eens geweest. Ja, een relaxte sfeer daar. Uh. Ja. Een He hele, hele goede vibe hangt er. Ja. Je, je zou het niet verwachten als je binnenkomt. Dan denk je: wat is dit voor alle kwinnen? Maar ja, en uh, ja. ja. nee, klopt wel. Goede goeie vibe. Goede mensen. Wer Mijn werkplaats die was vroeger de oude kinderafdeling. En het zit tegen de kerk aan. En er is nog een houten vloer, heeft dat. Ah. In, in, in de zomer is het veel te heet, dus dan moet je naar beneden gaan, want het uh, mortuarium. Oké. Okay. Of nou ja naast dan. De, de mysterieuze geluiden die jullie uh, horen... Dat ben ik. Sorry. Ik draai even een joint. Maar praat verder hoor. Ik luister wel. Ik praat ook gewoon mee, man. Nou, nu zie je heel veel nieuwe apparatuur van... Ja. Uh, nou ja, dan gaan ze uit van een uh, levensduur van vijf jaar. Of... Vijf jaar? En daarvoor dus twintig. Ja, dat gewoon dus van drie dubbele mee. En, maar dat is ja, met auto's toch net zo? Uh -huh. een auto van vroeger was veel uh, ja kwalitatief beter is met alles vroeger Nou, de ja, kun, schoenen van de Bristol je, ook beter dan nu daar kun je over reden twisten uh, auto's van vroeger die uh, waren vaak na 5 à 10 jaar echt wel weggeroest en dat is tegenwoordig niet meer zo maar ze hebben wel veel meer elektronica aan boord en ja dat geeft storingen want de garages moeten toch ergens aan verdienen dus ja ja, dat een beetje de beste modellen zijn van ja, jaren 90 tot 2005 zeg, geproduceerd. Hmm. En ik vind niemand anders hoor, maar nu heb je allemaal van die kleine motortjes erin, met, eh, met turbo erin, eh, zoveel mogelijk mogelijk, per, zo, het, eh, zo weinig mogelijk eh, inhoud. Als, vind ik, ik, ben, ik moet heel even wat pakken uit de andere kamer, <gacht> merk ik nu. Kun, jullie, jullie kunnen wel even blijven praten, toch? Komt wel goed, toch? Ja, ja oké, okay. nou, tot zo. Oké. Okay. <laughs> maar ja, je hebt het nou over auto's, toch, Maar uh, ja, jij weet zelf inderdaad ook wel van. Uh, uh, het moet allemaal voldoen aan regelgeving uit Europa. Het moet uh, schoon zijn, weinig uitstoot hebben, bla bla bla. Uh, ja. Die auto's worden steeds zwaarder door allerlei veiligheidseisen. Maar ja, uh, ze moeten nog steeds wel meer prestaties leveren. Ja. En dat moet uit steeds kleinere motortjes komen. Ja, uiteindelijk uh, heb je een keerpunt bereikt dat het gewoon of snel stuk gaat. Of het heeft gewoon geen levensduur. Nee. En dat was vroeger andersom, volgens mij. En dan begaf de carrosserie het, en dan deed het motortje het nog. Ja. <tossimus> ja, want ik zit zo met mijn werkauto, dat is een open kast, 1,3 liter, maar die heeft nu al kuren, zeg maar. De 70.000 kilometer. Ja. Nou ja, goed, nou, uh, zullen ze, Zal jij waarschijnlijk uh, niet echt zuinig uh, op je autootje zijn, of wel? <lacht> dat nee, daar niet, uh. Nee, je trapt hem lekker af. Nee, daar zijn ze ook voor. Het zijn bedrijfsauto's. Maar goed, wij als echte illuminatie uh, plegen ons natuurlijk wel voor te bewegen in uh, andere uh, uh, soorten vervoermiddelen dan een uh, Opel Corsa, normaal ja. gesproken. Uiteraard. Dus, overboard. Uh, nou ja, nee. De, wij verplaatsen ons in uh, degelijke uh, Duitse auto's, waarvan ik het merk niet zal noemen. Bevindt ja, ik met niet meer en dan. Dat uh, eindigt op Udi. Nou uh, ja. Nou, ik doe dat dus niet meer nu, maar uh, onze is uh, wel. Mm -hmm. En uh, ja, dat is echt nog kwaliteit van, uh, vanuit Duitsland zoals die uh, hoort te zijn. Maar ja, daar betaal je dus ook voor. En dan ja. raak ik weer een punt aan van die consumptiemaatschappij. Uh, als jij in de jaren 70, 80, uh, ik noem maar iets, een, uh, een cassettedek op een versterker kocht, dan was dat een half maat salaris. ja. En tegenwoordig koop je een complete surround set voor, voor 300 euro. Uh, hè? Dat, ik bedoel dat oh, oh, dat is... Oh, maar dat is tegenwoordig ook voor de mensen met een mindere baan, is het ook een half maand salaris. Ja, ja, oké. Okay, je hebt namelijk van je... die 600 euro jobs hè, tegenwoordig. Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ja, in maar... Duitsland is dat al heel populair. 650 euro of zo is dat dan. Nee. In, een, in een maand? Ja, in ja. een maand. Ja, ze, ze hebben daar het minimumloon losgelaten. Hè? Ja. 650 euro banen. dat is helemaal de shit tegenwoordig. Gaan en dan we hier je op 40 -40 uur. Ja, nee, niet 40, 35 of 34 geloof ik. Zo, ja, ja, ja, dat is waar we hier ook naartoe gaan, hè. Ja. Dat is één grote nivellering. Als je kijkt in Griekenland, ja, daar is een, uh, verdien je misschien 300 euro in de maand, of in Spanje. En uh, de kosten van levensonderhoud gaan toch wel omhoog. Ja, uh, dat is denk ik wel een recept voor revolutie. Ja, dit is, dit, is, dit, is, dit, dit, dit is een tikkende tijdbom. Ik, ik roep dat al een paar jaar op QVF. Maar het is echt zo. Mensen die denken dat het van zo, Ja, maar ik, ik moet wel als kanttekening plaatsen. Ik heb wel steeds vaker dat ik denk van... Ja, maar zijn die gasten nou allemaal mogol? Laat ze nou gewoon allemaal gewoon gebeuren? Ja, sorry, dat, ik, dat bedoelde ik niet. Dat mogol. Ja, dan krijg je weer die syndroom van Down. Zo was het niet bedoeld. Zijn die lui allemaal debiel? Nou, het, ze zijn waarschijnlijk slapende, uh, of ze zien het niet, ze willen het niet zien. Uh, en ik ben van mening, ondanks dat ik zelf in een situatie zit waarin ik niet al te veel meer te besteden heb, dat wij het hier nog steeds goed hebben en misschien wel te goed. Maar op het moment dat wij hier op het niveau Griekenland zitten of Spanje, dan ja, is het tijd voor revolutie en dat gaat ook gebeuren. Daar kun je op wachten. En ja, dat moet ja, ook. Ja, nee, nee, bedoel, dit, dit is een kwestie van dit kan niet um, zo door blijven gaan. Nee, dat, dat kan ook niet. Kijk, het is in Europa zo, uh, nivellering. Uh, de bedoeling was dat uh, het in de slechte landen zeg maar, omhoog zou gaan. Ja. En bij ons iets naar beneden. Nou, dat het iets naar beneden gaat is geen probleem, want we hebben dat gewoon hartstikke goed. En uh, voor een paar jaar terug uh, was dat sowieso geen probleem. Maar we zien gewoon dat uh, de rijkere, zeg maar het Noord-Europa, ja, dat gaat uh, naar beneden en het gaat flink naar beneden. Overal uh, wordt ingesneden in de zorg... Uh, nou ja, kijk maar om je heen. Eh, onderhoud, wordt niet meer schoongemaakt. Maar in die landen gaat het niet omhoog. Nee, dat geld gaat naar de banken. Het is hier trouwens weer weg, moet ik zeggen, als kanttekening. Uh, de, de gemeentelijke reinigingsdienst... Die zijn... Ja, donderdag. Gisteren hebben die alles opgeruimd. Overal. Oké. Okay. Dus het, het is hier weer schoon. Maar het, je, je hebt gelijk, want je kon het goed zien. Hier in Groningen ook het stonk ook op meerdere locaties. Op plekken waar ik regelmatig langsloop. En ik echt dacht van ja... Ja, dan merk je wel. En het, is, het ging om 2% loonsverhoging van die schoonmakers. En de gemeente Groningen zei gewoon: nee. Nee, krijg je niet. Nee. Maar dan zie ik de top van de HBN Amrobank. 20% erbij, geen probleem. Ja, de, zo, maar zo wat is dat. 2% van 1200 euro of 20% van 5000 euro? Ja, maar zo, zo gaat dat dus. En, um, Hoezo niet ja. leren? Ik, ik ga toch weer terug naar de zorg. Als je inderdaad ziet dat zo'n zo directeur... 4, 5 ton in het jaar verdient... en dan vaak nog een bonus krijgt ook. Uh, hoeveel honden aan het bed kun je daarvoor hebben? Minimaal 10. 10, Minimaal. ja, makkelijk. Maar dat ja, zijn nu de ik, stageplekken. Ja, dan denk ik... schop één zo'n manager eruit... en zet 10 verpleegkundigen neer. Juist. Maar, maar ja, dat nee, is het wat... probleem, Freelecton. In Nederland zijn vooral in de, in de jaren 90... en het begin van deze eeuw ook nog wel ontzettend veel mensen afgestudeerd op hbo of universitair niveau met een managementstudie. Ja, inderdaad. Ja, en die managers die moeten, die moeten een plekje krijgen in de maatschappij. Dus hoe doe je dat als land? Je saneert alle simpele zielen eruit en daar plaats je managers voor terug. Ja, maar dat is heel korte de denken natuurlijk. Hè? Ja, Want uiteindelijk daar wordt daar het komen ze er nu geproduceerd en uh, er wordt niets gedaan en uh, wat die managers doen, die plegen telefoontjes en die schuiven op papier en en weer en die uh, maken een powerpoint presentatie of laten die maken. Als ze maar, dat al doen. Als ze dat al doen, maar ze dragen niks bij. En het kost dus alleen maar geld, dus hoe ja. lang wil je dit nog volhouden? Tot al het geld op is. Geld raakt niet op, dat is, dat is een grote nee, vergissing. Dat is, de, dat is dus de farce dat ik zeg, dat, daarom snap ik het ook niet, dat mensen niks doen. Ja, ja weet je, zolang je zelf een goede baan hebt en je hebt alles voor elkaar, dan zal het je reet roesten. Dat, dat is gewoon een menselijke eigenschap. Maar er, er zijn nu veel meer mensen die het niet zo goed meer hebben. En ik snap dat niet. Dat die mensen niet wakker worden en opstaan en denken, ja, fuck it, het klopt ook gewoon echt niet. Ja, maar wat wil je dat die mensen gaan doen? De handen ineens slaan en misschien gewoon de politiek uh, en, en de ambtenaren de verantwoording gaan roepen. Op een, op een nette wijze, hè. Gewoon massaal klachten indienen. Wopverzoekjes indienen. Zet ze maar aan het werk. Nou, het, ge het gebeurt al hier en daar. Uh, uh, dan denk ik maar aan bijvoorbeeld de Martin Vrijland. Die overal uh, heen wopt. Ja. Uh, of dat nou zinvol is of niet is vraag twee. Maar uh, ik denk dat uh, uh, en met name de, de overheid en de semi-overheid. Alles zo goed heeft dichtgetimmerd juridisch uh, aan alle kanten. Dat je gewoon op die manier geen kans hebt om iets omver te gooien. Dat ja, gaat je, dat je gewoon niet wel lukken. Overmerkt. Ja, nou, jij hebt het gemerkt inderdaad. Pemutters zei trouwens eerder... Eh, hoe zei hij het nou? Je hebt brigadier en kapitein bij de politie. Ik moest goed uitleggen hoe het zat. Maar de, de politie is een bedrijf. Tenminste, zo heb ik het altijd geleerd. Um, en dat niet. bedrijf dus, wordt ingehuurd mij, door justitie. Voor mij is het nieuw, maar oké. Okay. Ja, nee, nee. Zo, zo heb ik het echt geleerd. De politie is een bedrijf dat wordt ingehuurd door justitie. Oké. Okay. En, en Pemutters gaf ook als kanttekening... dat niet alle agenten op straat... Eh, of niet al het blauw, ook echt agent is. Um, even kijken of ik het nog terug... Agent is ambtenaar. Um, Dat dacht nou, ik wel, ja. Wel even goede details. Agent versus <lacht> brigadier-officier. Ah, oké. Okay. Dus de agent is dan ambtenaar, maar de brigadier en de officier dan waarschijnlijk dus niet. Wat zijn die het dan? Is Wer iets... Werknemers van justitie? Nee, ook niet. Van een bedrijf dat de politie heet. Volgens mij staat het gewoon bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Nou, dat zouden we eens uit moeten zoeken. Dat is wel interessant uh, om te weten. Het, het staat volgens mij wel op QFF, hoor. Um, ik, sorry, dit is het laatste lawaai. Daar ben ik weer helemaal bij. En dan zit ik weer op de plek waar ik moet zitten. <lacht> ik heb hier alles in zo'n atoomvrije... Blikken... Je kent ze wel. Die blikken uit het leger. Tox, je kent ze vast oh ja die ja. Van waar je normaal kaartenbakken in hebt zitten die pennelikkers hadden die dingen altijd van die donkergroene metalen blikken die je openvouwt en daar zitten dan bijvoorbeeld een uh, rolodex uh, kaarten in man hoe lang is dat dan niet geleden ja dat is heel oud maar dit, dit zijn hele handige dingen daar moet je van alles in doen en die zijn uh, die bestendig tegen een nucleaire aanval Komen dat is uit, uit de Koude Oorlog. tijd man ik heb, ik heb twee weken in dienst gezeten Zwijgen. Waarvan het voornaamste oh. tijd eigenlijk in de bak, want ik wilde nergens aan meewerken. Oh, ik was nou mag ik? Ja, kun je heel even dit vasthouden? En, en, en dan loop ik nog heel snel even één keer naar de deur of zo. Het duurt uh, elf seconden, dus als jullie nog met z'n elf nog even weten. Nou, want ik, ik ben heel plakker? benieuwd naar het verhaal namelijk. Ja, oké, okay, nou dan wacht ik daar even mee. Dan okay. houden we dat even vast. Uh, tot zo. Joop. Maar uh, ja, kaartenbakken, jeetje, godzijdank, <laughs> zegt. Een 1970 Soxmis. Ja, zoiets ja. Ja, inderdaad, ja. Wartburg en uh, Lada en Skoda en. Uh, Trabant. Trabant, ja. Maar dat is wel grappig, die foto die jij laatst plaatsen, dat was een Opel, hè? Een Opel Commodore of zo. Uh, daar reden die Russen mee in, in Duitsland rond, toch? Ja, ze reden gewoon met uh, westerse auto's. Ja, oké. Okay. Ja. Ook mooi sorry, Mercedes. Mooi... mooi baantje moet dat geweest zijn. Ja, voor ja. hun was het uh, een groot feest natuurlijk. Oeh, ja, lijkt me wel, ja. Dan ben ik weer. Is de geit er weer? Helemaal ja, wacht goed. even de deur goed dicht. Uh, oh, die zit, uh, wacht even, check. Ja, hij zit goed dicht. Nou. Oh, mooi gelu geluid dit in studio. Alles komt alle rook hier onder de deur uh, door uh, de verkeerde kamer in. <laughs> <coughs> en er zit namelijk een brandmelder. Die gaat dan af. Ach, jeetje, ja. Maar ik zit, ik ben helemaal klaar voor het, het verhaal van FE en het leger. Nou ja, het is niet zo'n heel groot verhaal hoor, maar ik, uh, ik was afgekeurd. Ik kwam van school okay. af en ik was klaar. Mm -hmm. Ik ben uh, vrij vroeg afgestudeerd en uh, ja, dan moet je dienst in. Maar ik was afgekeurd en ik had een brief van uh, nou, keurig afgekeurd. Weet ik veel op uh, S39, geloof ik. Ja, S5 toch heet het. Zo, <laughs> S, S39 ben ik wel afgekeurd. Ik soldeerde te veel. Ah, oké. Okay. Maar uh, niet op ook. S11. <laughs> niet op S11, nee was het maar waar Nee, dan had ik bij de verbindingen gezeten Maar uh, oh. dat was ook uh, de bedoeling En um, ja, ik moest opkomen mm -hmm. En ik ben ook daadwerkelijk gegaan Met die brief Ik zei van jongens, kijk, sorry, ik ben afgekeurd Het staat hier op papier Ja, nee, niks mee te maken, je moet opkomen En uh, hupke, uh, drillen, bla bla bla Basistraining Zij dachten ja, dat ja, jij een dienstzwijgeraar was Nou, ik, ik wilde niet en ik bleef dus op bed liggen Nou ja, dan, ja. Uh, moet, je, dan moet je dus de cel in Oh. En dat, uh, dat heb ik twee weken volgehouden. Hmm. Ik heb dus niets gedaan. En na twee weken kwamen ze met een excuus inderdaad van, ja, sorry meneer, inderdaad uh, uh, hebben we gezien, dat is een fout gemaakt. U bent uh, ten onrechte opgeroepen. U mag naar huis. En ik zeg, nou, dat is fijn. Dank u wel. Uh, bedankt voor de twee weken kost een inwoning. Dus uh, dat was mijn diensttijd. Je hebt geen uh, schadevergoeding gekregen voor de twee weken dat je onterecht. Uh... Uh, misschien had ik die kunnen vragen. Maar uh, dat, ik had daar helemaal geen trek in. Ik wilde verder. Ik, ik had ja, logisch ook En uh, ja, dat heb ik niet gedaan. Dat had ik misschien kunnen doen, maar nou ja, zwaar. Hm. Maar dat is het uh, zeer kortstondige uh, verhaal van Free Electron in het leger. Captain Free Electron. <laughs> oh, Captain. Nou ja, ze zagen mij wel in mij wel officiersmateriaal. Dat vond ik dan wel ja. weer grappig. Ja, ...ondanks ja. mijn houding, kun je nagaan. Ja. ja, maar dat zijn vaak... ...meestal zijn officieren... Niet, ...niet altijd zoals mensen denken. Dat zijn vaak wel mensen die... Um, ...anders in de wereld staan... ...dan dat je zou denken. Ja, blijkbaar wel, ja. Maar vaak vallen juist die goede officieren... ...uiteindelijk door het mondje. En niet door het mondje omdat zij... ...iets verkeerds doen... Maar omdat zij in de ogen van het systeem iets verkeerds doen. Kijk, een Marco Kroon. Ja, inderdaad. Maar goed, dat is allemaal die is, dat wie is achteraf gaan praten. Hè? Ja, ja. maar kijk wat er gebeurde daarna. Ja, inderdaad. Dat zijn de goede mensen, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Zo... Maar die Marco Kroon, die ken ik wel in mijn, mijn dienstijd. Mm -hmm. Maar die lulde wel, die schopte wel overal tegenaan. Goed zo. Die zat er ook wel over kabaal over te maken. Goed zo. Dat dacht ik al wel. Zo'n type leek het me namelijk wel. En Hallo? Had hij daar wel eens succes mee, uh, Tox? Ja, Top. bij de, bij de oh. manschappen wel. Uh, ja? Was hij populair uh, onder zijn manschappen? Weet je dat? Ja, zeker ja. Je hebt hem als ah. officier meegemaakt? <tus> ja. Oké. Okay. Ja, want hij heeft, wat, tenminste, ik lees dan dat er nu een nieuwe uh, soldaat voorgedragen is. Ook een uh, officier van het korpscommandotroepen. Um, die jongen, dat moet een nieuwe held van Defensie worden, las ik. En die moet Marco Kroon uh, een beetje verdrijven. En die hebben ze ook voorgedragen voor die Willemsorde. Maar als je vergelijkt wat beide heren gedaan hebben... Dan zou ik nou niet echt willen zeggen dat die nieuwe man die wordt voorgedragen voor die Willems Orde, dat die hem verdiend heeft hoor. Nee, maar ja, het, uh, het blad moet ze moeten een nieuw he? gezicht hebben. Ze moeten ja. een nieuw helder gezicht hebben. Juist. Ja. het blad moet worden schoongeveegd. Er moet inderdaad een nieuw uh, poppetje worden neergezet. Dus helden creëer je. Ja, nou ja, ja. Hier is weer iets leuks, want uh, die nieuwe, die, uh, ja, die ken ik niet echt persoonlijk, maar wel uh, die kerels onder hem. Mm -hmm. Die uh, Commandos, die zijn best wel uh, maf, zeg maar. Oké. Okay. Die gewoon ook uh, waar ze zin in hebben. Ah, dus eigenlijk heeft hij er geen controle over. Daar dat wel. Oké. Okay. Maar, uh, ja, heel veel bijvoorbeeld ook van de Commandos, die zitten gewoon bij uh, motorclubs. Dat klopt. Je hebt hier uh, in Haren, in, uh, nou, daar loop ik wel eens voorbij, daar zit het clubhuis van, um, hoe heet ze nou, Veterans MC. Dat, daar mag je ook alleen maar bij als je dus bij het leger zit of zat. Oké. Okay. En uh, dat zijn wel ruige gasten, kan ik je melden. <lacht> wel oké okay, hoor. Nee, poot, ja, nee, maar ik ken ook wel wat van die jongens. Van vroeger. Uh, um, die waren op het schoolplein al gek. <lacht> nou, die, die zijn nu nog gekker. <lacht> maar wel op een goede manier gek, weet je. Ze zullen nooit iemand uh, kwaad doen of zo. Uit het niets. Maar als... Iemand iets doet wat hun niet aanstaat. Wat niet strookt met hun waarden of normen. Ja, dan zeggen ze er echt wat van. Nou ja, daar vind ik op zich dan eigenlijk weinig mis mee. Ja. Maar uh, het zijn vaak ook mensen die klakkeloos bevelen opvolgen. Hè? Ja, Zitten ook. en uh, huppakee schieten. En uh, geen gezeur. En dat, ja, natuurlijk een leger werkt zo. Uh, maar ik denk dat uh, de tijden zo veranderd zijn. Dat, dat je dat van niet meer van mensen kan verlangen. Eigenlijk. Hm. Van uh, ja. ik zeg spring en jij springt. Nee, nee, nee, dat is ook zo. Die tijden hebben we gehad, dacht ik. Ik ja, dat, ben, dat zijn... heb ja? ik zelf meegemaakt. in uh, die stofbak uh, verder de wereld op. Afghanistan. Mm -hmm. En er waren een paar van die uh, commando's. Die, uh, nou, die zagen ergens, bijvoorbeeld Taliban. En die ze uh, uitschakelen, want die terror terroriseerden de boel. Ja. En er was een officier van de justitie die zei, nou dat mag niet. Uh. Nou uiteindelijk hebben ze het wel gedaan. Dat was een Nederlandse officier van justitie? Ja, ja, ja. ja dat, dat was echt een Nederlandse officier. Oh ja, officier. die moet natuurlijk via de Morse want de militaire wetten zijn weer anders, of niet? Ja. Dus dat is een ja. officier van de Morse waarschijnlijk, van de Kamar? Nou, niet echt van de Kamar. Ja, echt gewoon iemand, een officier van justitie was daar. Oké. Okay. Apart zeg, als je daarover nadenkt. Ja, heel bizar eigenlijk. Op een vreemde bodem ga je beslissen over andere mensen uit een ander land. Ja. Nou ja, ja. Dat, dat is wat je doet als, als legerzijnde. Hè? Dat ja, nee, nee, nee. In Mali doen we het hetzelfde. Hm. Ja, je beslist over de toekomst van anderen. Uh, en als jij in, inderdaad een beetje, een beetje gek bent, je bent een psychopaat, ja, dan knal je er lekker op los. En uh, ja, wat kan het jou schelen? Het zijn toch jouw mensen niet. Dus uh, ja. Ja. Nou, over mijn tijd bij het uh, Vreemdelingenlegioen vertel ik nog wel een keer. Even, uh, voor een <lacht> speciale aflevering. Maar uh, nee, <laughs> goed. Uh, daarom spreek ik ook zo goed Frans en zoveel andere talen. Verklaart gelijk het een en ander. Hè? Nee, maar even. Uh, ik, ik ken wel heel veel jongens die uh, gediend hebben. En uh, echt hele bizarre dingen hebben gezien. En ook wel jongens die in het legioen zaten. En uh, dan ga je ook voor een langere periode. <coughs> langere periode. Die maken echt shit mee hoor. Die jongens ja, komen ook als totaal andere mensen weer terug, zeg maar. Sommige goed, die hebben ervoor gekozen. Ik ken jongens, dat waren echt straatcrimineeltjes. En die gingen nou, naar het legioen. Die gingen naar Marseille geloof ik, of Montpellier. Daar melden ze zich bij een kazerne. En die kwamen tien jaar later terug. Als gewoon volwassen kerels. Nou ja, je wordt tot de grond toe afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Hè. Dat, ja, dat maar wel eigenlijk. als goede kerels, snap je? Hele andere ja. mensen. Um, ja. Die compleet anders in de wereld stonden. En uh, ineens uh, waar ze vroeger iemand beroofd hadden, nu achter de tasjesdief aan zouden gaan. Ja, precies. Ja, maar goed. Dat, dat, dat, ja, het lijkt mij dat. In bepaalde gevallen kan het best goed zijn. Um, maar ik denk dat uh, met name Toxopeus en misschien Blackbox ook wel uh, andere verhalen kunnen vertellen over hun diensttijd die minder prettig zijn. Mm -hmm. Ja, want de, de, de, uh, de, de reguliere eenheden mm -hmm. daar waren bij, ja, heel veel op, ja, meelopers zeg maar ja, die, die was ook het grootste, dat was ook het grootste gevaar dan. Die, die hebben niet echt een eigen moreel bezet zeg en zoals de wel, hoe mag ze ook zijn. Maar die hebben wel een bepaald nog heel besef. En ook een soort rechtvaardigheidsgevoel. Ja, maar ze kijken ook Doks, want dat weet ik dan zelf uit mijn eigen ervaring. Ik heb dan toen ik op de middelbare school zat al uh, ik wilde piloot worden. En <coughs> vertelde ik onlangs uh, aan Blackbox hoe dat ging. Dan, ik, ik kwam heel ver, maar ze gaven mij toen al aan van je lengte, dat kan vroeg of laat echt een probleem worden. Want ik zat toen nog in een, nou, in een groei. ...fase, zeg maar. maar. Dan ben je 17. En dan uh, doe je ateneum... ...en dan doe je je best op school... ...en dan ben je daarmee bezig, want dan wil je dat graag. En ik, ik had heel hoog gescoord op... Uh, ...onder andere... Uh, ...het handelen in een stresssituatie ...het uh, psychische aspect. En dan krijg je dus ook... ...een aantal alternatieven, want op een gegeven moment... ...mijn lengte... Um, ja, dat, ik, ...ik ben nu 1... ...volgens mijn paspoort 1,96... Uh, maar dan ben je te groot om in een straaljager te vliegen ja precies ja, en dan kan je nog helipiloot worden Ja, dat, ik kreeg een aantal alternatieven voorgeschoteld via de KMA kon ik een officiersopleiding gaan doen in Breda en via dat traject verder ook opgeleid worden tot helikopterpiloot maar dan moet je dus eerst een officiersopleiding gedaan hebben ja klopt ja. Nou, en de andere optie was naar Roosendal en dan weet toch zo wel waar ja en, dat is, ja, en, en ik dacht dus altijd van, daar lopen alleen maar spierbundels en hele grote kerels. Maar dat, dat, daar hebben ze mensen nodig met een bepaald kennisvakgebied. Of uh, nou ja, daarnaast ook gewoon nog heel veel andere facetten. Uh, en ja, dat, dat vond ik wel een... Uh, uh, nou, dan ga je anders tegen uh, defensie aankijken. Maar ik praat over de periode midden jaren negentig, hè... Uh -huh. Dus dat is rond de tijd van Dutchbed en zo, in die periode. Dus toen was defensie, denk ik, ook nog heel anders dan nu. Ja, klopt, ja. Er is wel uh, <coughs> heel veel veranderd. Heel veel. Want vroeger, dat weet ik nog, um, reden wij met een pasje. En een andere kameraad van mij, die werkte in Millingen. Dat is van de luchtmacht. Daar zit zo'n radar, <kwijls> uh, radarstation. En die gaf mij zijn pas, zo'n defensiepas. Daar kon ik gewoon mee uh, op een ander defensieterrein gaan lunchen. In Assen, op de JWF. <laughs> ja. En een lunchje was heel goedkoop daar. En dat, ja, heb klopt, zeker, ja. dat heb ik zeker drie kwart jaar gedaan. Lunchen op kazernes. Ja. En de controle was toen echt niet heel. En die is nu enorm aangescherpt. Om maar wat te noemen. Ja, dat ja, komt er nog heel makkelijk op, hoor. Ja, was het net zoals gisteren toen ik ging bellen met de Knesset, dat ik dus de security aan de lijn kreeg en dat die gasten eigenlijk gewoon een stel domme holbewoners leken te zijn? Ja, anders word je ook geen security gast, uh, lijkt mij. Uh. Ja, maar Israël staat bekend om zijn... Ik, ik, ik, stond, ik was echt flabbergasted gisteren, dat ik dacht van, huh? Nou, weet je waar ik flabbergasted van was, uh, Bapelmet? Nou... Dat jij, uh, dat is al, al vorige week of zo, jij, jij belde in een prankcast, uh, belde jij naar uh, diverse defensieafdelingen. Uh, ja, met die namen. Jij, jij kreeg zomaar persoonsgegevens, ja. met telefoonnummers et cetera. Daarom van, zeg ik, op, die prankcast is niet deel. alleen maar pranken. Ik nee. probeer ook echt wel mensen iets los te laten. Als we ergens heen bellen, wil ik ook laten zien waar we heen bellen. Een kijkje in de keuken geven. Ja, maar dat vond ik dus wel heel bizar. Dat ze gewoon zo makkelijk die gegevens uh, uit handen geven. Aan een wildvreemde die belt. Ja, nou gisteren met Buckingham Palace probeerde ik dat ook aan die vrouw duidelijk te maken. Ja, de, de, de meeste hè, vriendschappen tussen koninkrijken, die werden vroeger, en dat is een oude traditie, dat werd via een boodschapper op een paard. Ja. Zo werd het gedaan. En ik wilde dat op de officiële manier doen. Maar nee, alles moest via de post. En de Blackbox zei terecht, van daarmee... Hè, dat laat maar weer zien hoe belangrijk... en Bleed zei het ook... de, de, de post-offices... die runnen alles. De post is heel belangrijk. Ja, dat en dat het heeft allemaal met, met wetten te maken. Ja, ja, ja klopt. Het moet allemaal op papier... en het ja. moet allemaal uh, met maar, ik bedoel Een boodschapper met een, uh, een, een, een perkament... met een lakzegel... Ja. dat is toch ook papier? Ja, het is hetzelfde principe natuurlijk. Ja... En ja, dat zat ik aan te denken. En, en dat heb ik dus heel vaak bij die prankgesprekken. Ik probeer altijd wel, ook met die uh, helderziende gisteren, ik probeer wel iets los te peuteren. Dat ik ook he, mensen in laat zien van, eigenlijk, want je mag in mijn optiek, dus het klinkt heel hard, als je die gave echt hebt, mag je daar geen geld voor vragen. Doe je dat toch, krijg je echt heftig foute kutshit over je heen. Ik ben daar 100% mee eens. Ja, dat heb ik gisteren maar weer in laten zien. Dat de meeste helden zien gewoon geld vragen. Ja, maar dat ben je het ook niet echt. Nee. Want dan, ben dus, dan ben je een charlatan, dan ben je een oplichter. Tada! En dat was ook mijn hele punt ooit... in de hele Niburu-discussie. Hetzelfde, als je geld gaat vragen... voor verlichte shit... dan val je door de mond. Het zou hetzelfde zijn als wij die podcast... stel, want we hebben nu ook al inmiddels... Ik zal even kijken, we zaten net op 600 en een beetje, we zitten nu al op bijna 700, 688. En dat zou hetzelfde zijn als wij zeggen over een tijdje als die show nog populairder is, van we gaan er nu geld voor vragen. Snap je? Dat kan niet. Nee, ja, vind ik ook niet. Inderdaad. Nee, we willen mensen informeren en nu zitten we dan... ...heel uitgebreid, want we gaan wel een beetje off-topic... ...want we waren over uh, mildvuurbosjes en... Uh, oh, ja, daar begonnen uh, we mee. <laughs> en, <Ja. laughs> en, en mildvuur- en pestbosjes aan het praten. Hè? Nee, maar dat bedoel ik, weet je. Ons doel, en dat, uh, dat vind ik wel... Uh, ...even een applausje voor ons waard. <applaus> voor QFF. Ons doel is informatie verspreiden. En in mijn ogen kan je daar hoe dan ook... ...nooit geld voor vragen. Punt. Permanent. Nee, het heeft met intentie te maken. Dat is een woord wat altijd weer terugkomt, wat centraal staat in mijn leven. En ook in dat van jullie, denk ik. Het hmm, hmm. is zo belangrijk. Maar ook gewoon omdat informatie moet vrij toegankelijk zijn. Vrij als in de zin van gratis. Ja, nou ja, inderdaad, open source ja. met alles. Ja, dat, was en dat doet me dan ook weer denken aan het topic trouwens. Van vorige week was het geloof ik over de open source economy. Dat je dus op die manier de hele economie kunt draaien. Het zou, ja, dat zou goed kunnen. Ik heb het niet gelezen, maar uh, ik heb er wel ideeën idee over, ja. Ja, en ook trouwens voor Toby, als je nog één keer zegt, godverdomme, dat ik tegen die overheid ben, jongen. Of dat ik voor de overheid ben, dan zoek ik je op. Want ik ben vandaag veroordeeld. De rechter heeft het gezegd, ik ben tegen de overheid. Dus. <laughs> nou, dan is het nu officieel, hè. Ja, we moest toch akelen. even uit. Want Toby zegt dat iedere keer. Ja, jij bent voor de overheid. Nee, ik ben voor een platform waarin we goed met elkaar omgaan. En er moet gewoon met een wereldbevolking zoals die nu is... 9 miljard, denk ik, hebben we onderhand. Zou het? 7, geloof ik. 7 miljard 7 ja? ja, maar hoe, hoe correct zijn die cijfers? Ja, dat weet geen on natuurlijk. Nee, goed. nou 7 miljard. Met de huidige wereldbevolking... <coughs> Moet je gewoon, ook al zou je gaan naar één wereld... Hè, wat Toby graag wil... een new world order... dus hij, wat dat betreft zit hij wel goed bij de echte Illuminati... hij zit wel op zijn plek... maar die, die, die ene wereldorde, da, daar moet je een vorm van bestuur voor hebben... want anders gaat het vroeg of laat mis... je moet een vorm van rechtspraak hebben... want je hebt altijd idioten... die gewoon rare dingen gaan doen... ook al denk je van niet... Hey, hoeveel mensen heb je gesproken... Toby denk ik dan altijd op mijn beurt... Die ooit zo in zo'n wereld hebben geleefd. Nul. Want er is nooit zo'n wereld geweest. Nee, maar ja, dat, dat, dat neemt niet weg dat je wel het ideaal kunt koesteren. En, Jawel, uh, dat uh, vind ik ook goed. Maar ja. ik vind wel dat je ook realistisch moet zijn. Dat ook, ja. Er zijn gewoon te veel mensen op deze planeet. Dus dan zou je dus eerst... Uh, nou, dat, dat, dan zit je ook wel weer goed bij de echte Illuminatie... en Evil plans of Destruction moeten uh, gaan uitvoeren. <laughs> Zodat je de wereldbevolking krimpt. En dan... Zou je misschien inderdaad één globaal werelddeel kunnen vormen. Waar mensen overal kunnen gaan wonen en doen. Maar met 7 miljard mensen is dat echt gewoon... Nee, want iedereen wil op het mooiste plekje wonen. Ja, nou ja, nou, nou raakt het even aan een topic waar ik zelf, wat ik zelf ooit begonnen ben op PureHealth. Ja. Over, over bevolking, het doodgezwegen probleem. Mm -hmm. Um, daarin worden allerlei getallen genoemd um, het is wel zo, heb ik mij laten vertellen door ja. gezaghebbende bronnen ik ben even kwijt welke, maar ik heb het wel gepost dacht ik, dat er in principe uh, overvloed genoeg is op aarde voor iedereen, er is eten en drinken en woning en alles is er genoeg voor iedereen voor die 7 miljard, als het maar eerlijk verdeeld zou zijn ja en dat is het niet P Permutus zegt trouwens, <clears> hij <throat> zegt het heel mooi diep in de zee, de zee van papier Soms ben je daar, soms ben je hier. Iedereen <laughs> schiet zo op papier. Ja. Yeah. Ja, maar als je heel diep doordenkt, zegt hij daar iets heel raaks. Volgens mij is het dan een tekst van de Kift, als ik me niet vergis. Is verziek. het van de Kift? Ah, oké. Okay. Dat, dat, dat, dat zou maar zo kunnen. Ja. Uh, yeah. Humpty Dumpty, sat on a wall. Humpty Dumpty had a, had a great for all the kings horses and all the kings men. Couldn't put Humpty together again. Nee, maar goed, het uh, is natuurlijk wel zo. Er is ook heel veel op papier inmiddels. Er bestaan gewoon complete werelden en landen en dingen alleen maar op papier. Yo, de, de, de hele staat bestaat alleen maar op papier. Wij allemaal zijn allemaal maar op papier. Ook? Ja. Dus als ze nou gewoon alle bomen niet meer gaan kappen... en dus geen papier meer en gewoon al het papier in de fik steken wat er nog is... Oh, Permuter zegt net: het is niet van de Kift, het is van Permo zelf. Ah, het is dus van okay. Pe Permutter nul. Ja, dan is hij nog genialer dan ik al dacht. You're a genius, man, Permo. <laughs> en hopelijk ooit, misschien een keer gezellig in de toekomst. Ik wil eens een keer ook een podcast met Permo doen. Die weet ook ongelooflijk veel toffe dingen. <lacht> nou ja, hij heeft Skype, dus je kan hem bellen. Ja, nou ja, sk Per Mütter, als je mee wilt praten. En dat is s c e a a FA, if you feel the need, call in. En uh, dan kun je mee praten. Goed, uh, zullen we van mild vuren naar een muziekje gaan? En dan naar het volgende onderwerp? is prima. Ik, kan ik, ik heb een muziekje klaargezet. We hebben er al eentje van jou gedraaid, FV. We gaan er nog eentje van jou doen. Oké. Okay. Uh, we hebben ze straks gedraaid. Um, dat was volgens mij deze, ja. Met nog meer. Dat was die van Villa Brasilia. Oh ja. ja. En... Ja, ik had, er, ik had er een paar getagd, dus jij ja, moet er ja, even Villa kijken. Ja, Brasilia, wat was het ook alweer? Ik moet even denken, iets met Big Saddle. Dat was hem. Oh, oké. Okay. Zo straks ja. gedraaid. En we gaan nu draaien uh, <coughs> Jazz met Quantic Transatlantic. Ja, met live drum op het einde met allemaal geluidjes door onze microfoons. En we zijn weer terug. Dat was een lekker nummer voor uh, je Electron. Ja, ik was uh, wel meer lekkere nummers, geloof ik, toch? Ja, thanks. Ja, nee, ja dat, dat weet je ook wel. Al jouw muziek is eigenlijk gewoon uh, vet lekker om naar nou te luisteren. Oké, okay dan. We hebben er straks nog eentje. Um, Goed, nou ja, we hebben uh, al heel wat onderwerpjes uh, in ieder geval uh, ja, besproken, net in één onderwerp. Die onderwerp heb ik net wel even gehashtagd. Dus de mensen die later de podcast terug kunnen luisteren, of uh, luisteren, die kunnen dan uh, dat terug opzoeken uh, op de speciale podcastpagina. En uh, ik zou Toby willen vragen, uh, mocht hij luisteren. Toby, hoe staat het ermee? Ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, of we daar al verder mee kunnen, of dat er al ontwikkelingen in zijn. Ik ben benieuwd. Goed. Eh, wat is het volgende onderwerp dat we gaan doen we hebben nog uh, die van de Near Earth Asteroid 2012 DA14, dat is een topic dat de toxo naar boven haalde ook het topic van de psychiatrie undercover, ook iets dat de toxo naar boven haalde um, of over het uh, shamanisme of het uh, topic over het derde gesticht, of het topic over de Duitse bunkers, of die over de chemtrails huh. Dus zeg het maar, ik kan ook gewoon van onder naar boven, dan is het misschien wat makkelijkst. Ja, doe maar, het zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waar ik niet zo gek veel van af weet. Nee, maar... nou ja, misschien kan Tox ons een beetje verlichten. Oh, oh, moet ik wel de bumper van Mac? Dat is een traditie natuurlijk, ja. hè? Die, die moet ik wel inhouden. Max Bumper en we gaan naar het volgende onderwerp. Ik ga ook even kijken of de Blackbox er al is. Nee, nog niet. het volgende onderwerp, dat is uh, dat, ja, van de Near Earth Asteroid. En misschien kan uh, Toxopeus ons een beetje verlichten over die uh, asteroïde. Ja, nou, dat uh, top gaat over een asteroïde. Mm -hmm. En is toen uh, vrij dicht langs de aarde gegaan. Ja. En uh, nou, er staat heel veel informatie over. En ik heb het eigenlijk uh, naar boven gehaald. Ook vanwege, uh, Kijk, op die neer end uh, asteroïden. Daar ja. weet ik niet zo heel veel van. Maar wel bijvoorbeeld, wel van uh, wat er uh, recent in Rusland is gebeurd. Doe je op die meteoriet in de Ural? Die ook. Oké. Okay. En dat Tunguska-mysterie. Ja, dat is toch zo'n ingeslagen uh, halve krater ook. Bedoel je dat? Ja, ja dat was in 1908. Dat uh, noem ik niet recent, toch uh, zo? <laughs> nee, nou, wacht even. Want recent, dan nou heb ik over vorig jaar of zo... is er ook eentje uh, terechtgekomen in Rusland. Oké. Okay. Ja, in de Oeral toch? Ja, ja, ja. Ik, ik haal het er even bij. Was dat met die foto? Ja, nou, er zijn heel veel filmpjes van gemaakt. Ja, die filmpjes met die enorme flitsen... dat zo'n man op de snelweg rijdt... en dat je die uh, in, ergens in Siberië... Ja. ja. Ja, dat was echt een gigantische impact. Klopt. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Er staat ook wel een eigen topic over, toch? Nee, nee, dat niet. Heeft die Russische meteoriet geen eigen topic? Nee. Hé? Ja, hij is toen... Dat is wel heel toevallig, want uh, we hadden het over die neer eurthe Asteriet. Mm -hmm. En dat hij op een gegeven moment uh, langs de aarde zou komen. En op een gegeven moment, uh, een paar dagen later, gebeurde dat in Rusland. ja. Dus jij denkt misschien dat het gewoon een stuk ruimtepuin is uit, uit de sleur van die uh, asteroïden, zou dat kunnen? Of was het de asteroïden? Nou, het mee, nou, Hij was nog niet in de buurt van de aarde. Oké. Okay. En toen gebeurde dat in Rusland. Dus misschien is het, uh, was het een soort wolk van uh, uh, asteroïden. En de grote asteroïde uh, kwam pas later. Wat hebben we? Freebies weet daar meer van. Die schrijft in de shoutbox, die werd kapot geschoten boven Rusland. Het staat ja. op film, zegt hij. Ja, dat is dat ding, inderdaad. Maar ik dacht dat daar een, een topic over was op q joh. Niet dus. Nee, nee omdat het een uh, paar datums heel dicht op elkaar zat. Ah, oké. Okay. Maar de la laatste post die ik daar heb gepost... Ja? Dat was... Uh, Duitsstalig, van de Tuller de Ja. En uh, daarin hebben ze informatie over. Van, uh, dat het uh, toen in de buurt. Een, uh, de Russen hebben toen een uh, Tupolev 160 bommenwerker. Mm -hmm. uh, de lucht ingestuurd. En ah. dan hebben ze met een, uh, een raket. Uh, het grootste bestanddeel van dat ding uh, kapot geschoten. Ah, kijk. Om te voorkomen dat de schade dus nog vele malen groter zou zijn. Ja. Kijk. Dat is wel interessante informatie. Nou, oh, het is Putin uh, in for the win, zou ik maar zeggen dan. Ja. Dat je goed gedaan. Apart hoor, als je dan, ik zit het nu ook even kort door te lezen inderdaad, ja, dat is wel uh, redelijk heftig. En er staat hier ook nog een stukje dat poosje over de uitbarsting van de touwen. Oh ja, nou dat was even een beetje, dat is wel leuk om te vergelijken de krachtigste explosies ooit waren op de aarde. Het bomba. Ja, o, ja nou, die was ook heel krachtig. En de krakentouw, die was nog krachtiger. Want hmm. de tachabomber of zo, die ging uh, die schokgolf ging uh, vier keer de aarde rond. Vier keer? Ja, en de krakentouw iets van zes of zeven keer. Wow. En uh, met de krakentouw, die uh, was in Indonesië. Ja, ja. ja. Ik kwam naar zo'n aflevering van Seinfeld, dan uh, gaat uh, Kramer, die gaat geld binnen verzamelen. Uh, bij Jerry, voor de krakatoans, voor de vulkaanuitbarsting. En dan uiteindelijk krijgt Jerry vijf seizoenen later bezoek van een uh, inspecteur van de field, de belasting, over waar dat geld is gebleven, waar het heen is gegaan. Dat is heel grappig, daarom kan ik me dat krakkatao verhaal, boem, gelijk. Ja, maar wacht, wacht eens even, dan hebben we het over 1889 of zo, krakkatao, zoiets? Ja. Ja. En uh, Freebie schrijft ook nog, het grappige is die raket, die vloog achter het object aan en vloog daarna weg. Hmm. We kunnen we freebie in de uitzending halen? Die kan er misschien meer over vertellen. Als hij daar zin in heeft, dan moet hij uh, online zijn. Is hij online? Ja, ik kan hem even bellen. hij weet er blijkbaar meer van. Ja, nou ja, interessant. Ja, maar er gaan ook verschillende verhalen over de ronde, hè? Hij schrijft nu iets ah. wat ik niet kan lezen. Ja, maar... I'm giving a cigarette to a baby. Yo. Yo, hey, je uh, mm. bent een frapsie. Ik las even dat je, je, je, je, dat je een, een baby een sigaret te geven. Ja, wacht even hoor. Even die stream uitzetten. Oké. Okay. <coughs> ja, goedenavond ja. allemaal. Goedenavond. Hey, Welkom hey. in podcast 37. Hey, gezellig. Ja, eh, wat had jij als toevoeging, uh, vertelde jij net? Over uh, die... Er waren een uh, paar gasten op... Uh... Ja, op YouTube uiteraard. Die hadden mm -hmm. die uh, footage van die asteroïden boven Rusland. Die kapot, of dus die uit, de, uit elkaar klapten. En hè, met die schokgolf en al die ruiten eruit en al dat soort dingen. Ja. Uh, die hadden dat dus uh, ingezoomd en slow motion en zo gedaan. Dan zie je dus echt iets uh, achter dat ding aanvliegen. En ja, het offert, vliegt er doorheen. Maar het doet iets raars in ieder geval. Dus als je ergens die beelden kan vinden. Ik, uh, ik zit ook al te zoeken, maar. Ja, als je oh, een heb linkje ik... hebt, uh, post hem even hè, in de ja. shout uh, voor, uh, of in de topic. Van, uh, die heb ik wel gezien. Um, want het schijnt wat die Russen hebben gedaan. Die Tupelov Bommelweb, die kwam dus uh, daar in de buurt. Maar mm -hmm. okay. die heeft meerdere raketten erop afgeschoten. Oké, okay. nou, dus dat Die zou heeft, die heeft uh, nou ja, om zeker van te zijn om dat ding te raken. En één raket heeft dus de uh, asteroïde, of meteorieten, uh, geraakt. En een aantal uh, natuurlijk niet. En die bevloogt er uh, langs heen. Maar dat betekent dus dat... dat de Russische... Uh, systeem waar mensen dus hun... Uh, luchtruim controleren... en ook in de ruimte... heel effectief is. Ja, duidelijk. Dat ja. zat ik te denken, ja. <laughs> ja, nou, ik heb ook... Uh, dat veel... moeten de Amerikanen ook opgevallen zijn. Ja, nou, volgens mij zijn die ook wel... best wel van geschrokken. Maar ik heb ook... Uh, <tie> <tie> <tie> de veel Mensen zijn er ook uh, zeker van. Uh, dus heb ik hier ook een test uitgevoerd. We hebben ja. een, uh, volgens mij een, te uh, iets, een object te groot van een tennisbal in de ruimte, op uh, een hoge atmosfeer, losgelaten. Ja. En die uh, ging met vrij grote snelheid naar beneden. Mm -hmm. En om die te proberen met een raket uit de lucht te knallen. En dat is ook gewoon gelukt. Het is gewoon een okay. object van, ja, 8 centimeter doorsnee. Tennisbal. Ja. Wow, wat je net zei, ja. Wow. Oh. En die raakten ze. Die, die hebben ze in één klap geraakt. Ja, dat is wel... Uh, dan zou ik, als ik Amerikaan was en bij uh, de Ministry of Defense werkte, zou ik maar even achter mijn... Uh, ja, dat was toch hetzelfde krabbe. met die drone in uh, Iran. Ja, daar zat ik net aan het denken, ja. Ja, dat, dat uh, is Er was op een gegeven moment een vliegtuig die ze op de radar niet gezien hadden. Van, uh, die had om een, om een schip heen gecirkeld. En die hadden ze niet gedetecteerd. Ja. Die, die, die had dus een radarjammer aan boord, die zo effectief is dat de modernste Amerikaanse radar er helemaal niks mee kon. Ja. Ja. En dan uh, mogen die Amerikanen zich echt serieus zorgen gaan maken, als dat zo is. Dat, wa ja. dat waren die twaalf, twaalf manoeuvres, toch? Dat, die dat vliegtuig uitvoerden. Ja. Ja. Ja. ja. Op, uh... En het grappige is, die, uh, die cashen, uh, weet je, die, uh, die gozer van de... of die man van dat, uh, hoe heet het? Cash Foundation. Ja. ja. Met die plasma, uh, plasma generator en zo. Ja. Mm -hmm. Die had het er ook over en die zei dus dat uh, Iran een, een of ander uh, schild gebruikt ja. uh, voor uh, dat soort uh, toepassingen onder andere. Mm -hmm. En dat dat dus gerelateerd is aan zijn uh, ontwerpen. Oké, okay. hey, kijk eens. Dus uh, ja, daar zag ik wat van in zijn forum staan. Dus dat, uh, ja, dat haakt daar wel een beetje op in, zeg maar. Dat is interessant. Staat dat op QE ergens? Ik denk dat ik het ooit in een ver verleden ergens neer heb gegooid, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zou even over dat kunnen opraken, over ja, ja, het wel kunnen vinden. Vijand. Ja. Dat is het zeker. Dus. Maar <laughs> die, die inslag in Rusland, in de Oeranden, was echt gigantisch. Ja. Heel veel schade over. Echt een gigantische schokgolf. Ja, er waren echt heel veel huizen, gewoon uh, ruiten eruit, winkels eruit, mensen op straat. Uh, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Paniek dat... over the place. En dat waren toen, uh, ja, toen was het was eigenlijk alleen maar veel kleine brandstofjes. Ja. ja. Ik post nu heel even een link naar dat uh, filmpje waar je dus schijnbaar iets uh, ziet. Oké. Okay. Met die meteoriek. Maar het is een beetje een crep versie, dus ik zoek even een betere ondertussen. Oké. Okay. Okay. En Toby die meldt nog: um, het was een UFO. Je kon zien dat dat ding eerst stilhing. Ik heb een filmpje toen trouwens nu. En door de meteor heen kletste. We ja. kijken even naar het filmpje, dan nou zie je inderdaad... Ja, ik zit er ook in, ja. <laughs> een grote lichtflits en iets dat het raakt, dat lijkt wel vrij duidelijk inderdaad. Het zou ook die nieuwe laser kunnen zijn, hè? Ja, maar die schijnen die Amerikanen ook te hebben, toch? Ja, hun, ver hun eigen versie hebben. Ja. ja, voor op een Boeing. Zullen ze wel weer gejat hebben van de Russen en geriverse engineerd hebben? Dat zou kunnen. Of, of vice versa, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat is ook heel goed mogelijk. Ja, waar mij dit mee aan doet denken, dat is die installatie die op de maan zou staan. Hè? Dat, dat geheime wapen wat aarde zou beschermen, bedoel je? Ja, ja dat, daar hebben we het in een eerdere podcast over gehad. Die, die website Eva was eerst, waar dat hele artikel op staat. Ja. Uh, die toren en die, uh, die scherf op de maan, die inderdaad de aarde zouden moeten beschermen tegen meteorieten, asteroïden, etc. Ja, het ja, op, krijgt ineens uh, Death Star toch gewoon uh, rare betekenis. Zeg. Ja, Max zegt dat dat was neergestort in een meer, dat klopt. Ze hebben die klomp, uh, steen, dat ding hebben ze uit, het, uit een meer gevist. Dat klopt. Hij zegt ook een perfect ronde cirkel zonder enige sporen van ha ha ha. Oké. Okay. Ja. <laughs> Tobys UFO uh, verhaal komt dan weer naar voren. Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn geweest. Hè? Oh, misschien ja. heb ik hem nu gevonden. Wacht, Oké. Okay. Of Rudolf Steiner. Ah. De Rudolf Steiner schijf. De... Ja, deze is met Zoom. Nice. Nou, ben benieuwd naar de daar link. Klopt. Ah, daar is hij klik. Plop, klik, en hij speelt. Russian Meteor ja. Destroyed by a UFO. Ja, mooi muziekje erbij. The best song in the world. Ja, inderdaad. Het bijna. Oeh, het is inderdaad R.E.M. Ik, ik dacht het echt even, ik was even in de war. Ja, je ziet inderdaad, ja, je ziet wel iets erop afkomen, heel goed. Vooral het eerste fragment wat je net zag, heel apart dit. Dat was trouwens op 15 februari 2013, zeg maar anderhalf jaar geleden. Oh ja, toen lag ik in het ziekenhuis, dus vandaar heb ik het niet weet. Ah. Ik doe de muziek even iets zachter trouwens hoor. Oké. Okay. Um, ja, je, ook in deze stil. Je ziet zo'n movie stil en dan zie je inderdaad wel. Ja, er is ja. iets aan de hand in ieder geval. Maar wat dan ook is. Maar dat zie je ook vaker bij voorwerpen die uit de ruimte vallen, uit de atmosfeer. Ja. En die exploderen of wat dan ook. Je ziet hier nu een filmpje van 2002 en dan gebeurt hetzelfde. Ja, want je ziet altijd kleinere onder, uh, bakstukken die nog een stukje, ja een soort versnelling krijgen. Ja. Ja precies, alsof er een, een, een splash wave uitkomt. Dus dan komt er iets van achter naar binnen, waardoor dus extra veel kracht naar buiten wordt gegooid. Dat moet wel. Maar dat zie je ook gewoon een vliegtuig, hè, die niet wordt geraakt door iets die ontploft in de lucht, dan zie je dat effect ook. Ja, oké, okay, maar daar zit dan een, een brandstof in, bijvoorbeeld, die dat kan veroorzaken. Wat zit er in een stuk steen dan? Ja, gas misschien. Ja, maar dan heb je dezelfde soort krachten. Oké. Okay. Ja, ik ben ook geen expert ermee. Ja, dit, dit doet mij weer een beetje denken aan dat Hudson-effect. Uh, ja, dat, nou, dat zou het van... dus ook kunnen zijn. Ja. Flinke hartpuls erin en dan gaat die ook al, uh, trilt die ook kapot. Ja, precies, ja. Dus ja, je ziet ook een soort van lichteffect, dus het zou een plasmaontlading kunnen zijn, gecontroleerd. Nou ja, wie zegt dat, dat ze niet zo'n wapen hebben? Ik bedoel dat dat... oh uh, ongetwijfeld. Ja, ja. De, de ah, ja, die plasma, die plasma ja. shit hebben ze in ieder geval, dat weet ik zeker. Ja, want dat 9-11 uh, verhaal, ja. uh, is, uh, hadden ze het daar al over, dus uh, die toasted cars. Het enige probleem was het medium, hoe transporteer je dat, weet je wel? Hoe transporteer je het van, punt, uh, van de plus naar de minpool? Ja, nou ja, daar, daar kan ik misschien wel wat over vertellen. Um, je zou de aarde kunnen opvatten als een grote condensator. Mm -hmm. En uh, waarbij de aarde zeg maar de ene kant is en uh, de atmosfeer de andere kant. En daartussenin kun je dus ontladingen opwekken. Eigenlijk hetzelfde als bliksem. Precies, dus als jij bijvoorbeeld uh, met de ionosfeer, als je daarmee zou gaan zitten kutten. Want dat is het negatief geladen, right? Ja. En de aarde is bijvoorbeeld positief Hallo, geladen. Hallo met Yvonne Groenberg aan de telefoon. Is. Zou jij nou kutten? De luisteren ja. ook vrouwen. Oh. <laughs> Vagine. <coughs> nee, ik snap je wel. Ik zat gewoon even flauw te horen. Maar als jij dus uh, daarvan gebruik maakt en dus een pluspunt kan creëren, maar dan uh, heel lokaal zeg maar. En jij kan daar uh, ja, heel veel megawatt doorheen pompen. Mm -hmm. Dan heb je in principe een soort van uh, plasmakanon. Ja, inderdaad. En met de frequentie bepaal je inderdaad uh, uh, hoe je het kapot resoneert. zeg maar dat, uh... ja. En Tesla was daar dus ook al achter. Hè? Die, uh, ja. die haalde gewoon energie uit de ether op die manier. Maar hoe geleidender, hoe geleidender de laag is waar het doorheen moet, hoe minder stroom je nodig hebt, right? Uh, is niet waar. Hoe beter het geleid, hoe hoger de stroom kan zijn. Dus hoe meer energie je erin kan stoppen. Oké, okay, maar hoe minder je nodig hebt voor een, hetzelfde resultaat, zeg maar. Um, ja, ja, ja, zo, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Oké. Ja, okay. ja, ja. ja en, en dat sluit dus weer, in mijn ogen, dus weer aan aan het Gemtrails-project. Aha, ja, ja. Kostenbesparing, heel simpel. Omdat ze heel veel stroom nodig hebben, want er gingen echt megawatts in dat ding. Ja. En zo maar, hoeft het misschien maar kilowatts te zijn. Het, het is maar een kleine besparing, maar dan hoef je niet een stad zonder stroom te laten zitten voor een nachtje. Nee, maar dan moet je dus non-stop Gemtrails gaan spuiten. Ja. Of het is heel plaatselijk en lokaal en heel uh, ja, gespecificeerd, maar... Ja, als ze weten waar zo'n ding neerkomt misschien, ja. Dat, ja, ja. ja het zou kunnen. Ja. ja, dan zeg ik, het zijn zoveel mogelijkheden. Zoveel verschillende uh, perspectieven die je kan meenemen met dit, zeg maar. Omdat het, ja, het, het is, ja, het is gewoon zo, zo groot, dit. Ja, als je dat inderdaad uh, zo ver had, had, ik er nog nooit over nagedacht eigenlijk. Dat is uh, best wel een goeie van je, ja. Nou, dankjewel. Het, is niet mijn, het zijn niet mijn ideeën. Het is er niet geheel, maar ik bedoel. Uh... Nee, maar je maakt me wel bewust ervan. Uh, bedankt. Zo zie je maar weer. Weet je, zo elke podcast je steek je weer nieuwe dingen op. Ik heb dat ook vaak hoor. Dan hoor ik denk van. Oh, en dan ga ik het laten zoeken. En dan denk ik, oh hé, hey, ja. Wat de fuck ook. Ja, ja, dat heb ik echt heel vaak. Heel vervelend. Ja, met. Uh... Ja goed, uh, sowieso dat hele geoengineering, we komen er zo meteen ook nog wel even op terug in, uh, in het volgende onderwerp. Uh, zullen we eerst een muziekje doen en dan het uh, volgende onderwerp? Ja, vind goed. Oké, okay. nou dan pakken we de volgende in de playlist die FireElectron uh, uh, Waar is de, praatst, is de rest, rest eigenlijk? Wat zeg? Waar is de rest eigenlijk? Ik hoor alleen uh, F1 nog. Ja, ik ben er nog. oké. O, sowieso is er ook. Ja, oh, oké. Okay. Ja, alleen eh uh, die is er nog steeds niet. Oh. Dus ja. We gaan nu luisteren naar een ander nummer wat Free Electron klaar heeft gezet. Telefonken feeling good. But in That the end, good. smoking marijuana to blow your mind is like throwing sand in a delicate machine and hoping nothing goes wrong. FA die begrijpt het, die steekt de goede vlag uit. wel vinden, doe ik er nog een, want ik, ik moet toch even een uh, sanitaire break gaan houden. Ik dacht, ah, ik lul nog wel even een, uh, een volgend blokje vol, maar nee, dat ga ik niet halen. Dan, uh, dan krijgen we zo'n bladder explosion. Dus um, voor Permo, voor Permutter, heb ik uh, op voorbereiding van morgen, uh, want dan ga ik hem weer zien, dat vind ik echt leuk. Ik kijk naar uit, heb ik een muziekje? Ja, ik kijk ook naar uit, naar het zien van uh, Free Electron en uh, ja, ik ook. Toxopeus en... Uh, Blackbox en Ninty en nou ja, alle andere mensen die daar komen, echt super te gek. En nou ja, voor <tie> Permo uh, voor Permfest of Permofest nog een nummertje van King Tubby. Tot zo. Even ondertussen een vraag aan jou, mag je straks beantwoorden. Naar dit liedje. Hoe laat, morgen? Ik bedoel voor de Doc Smith Secret S11 Mission voor de echte eliminatie. met de Peacemaker Dub zie je we zijn gewoon peacemakers eigenlijk nee uh, grapje heren zijn jullie er allemaal uh, nog Jawel. ja mooi um, ja kijk we zijn compleet um, die uh, ja die astroïde, uh, brengt me eigenlijk bij het uh, volgende onderwerp Bump. Goed hier, hè? bumpen. Bump. We gaan bumpen met Max Bumper. De, De psychiatrie undercover. Dat is uh, Toxo die hem naar boven houden En uh, misschien kan Toxo uh, eens vertellen waarom. Ja. Nou, er is heel wat mis in uh, die sector. Mm -hmm. Oeh. <laughs> en uh, ons QFF-lid, Pilgrim, die heeft het ooit uh, dus dat onderwerp begonnen. Ja. Want hij werkt zelf in die, uh, in die sector. Mm -hmm. In de psychiatrie. En uh, er zijn best wel veel misstanden, Oké. Okay. en dat komt ook eigenlijk, uh, nou kijk als je bijvoorbeeld uh, last hebt van je hart bijvoorbeeld, mm -hmm. en dan kunnen ze uh, aan je lichaam gaan meten, of ze nemen ik bloed van je hart, Nou, dan kunnen ze best wel goed kijken van uh, nou, en wat heb je aan je hart bijvoorbeeld. Ja. En dan uh, kunnen ze een behandeling uh, beginnen, mm -hmm. en, of, of een operatie of wat dan ook, en uh, meestal daarna uh, Gaat het wel redelijk goed. Maar bij psychische problemen... Is dat veel moeilijker. Ja. Um, dat komt ook omdat... Ieder mens... Is totaal anders. Verschilt van elkaar. Mm -hmm. Dat dus ze denk ook in de psychiatrie... Om er gewoon... Of uh, standaard regeling op last te laten. Ja. En wat ik daarmee wil zeggen... Uh, het is niet... Ja, en de overgezorg... Dat is echt... wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. Maar ja, ook niet alles, maar... Mm -hmm. Maar je ziet dus ook... In de psychiatrie... Um... Ja, hoe zeg je dat? Er wordt niet echt uitgegaan... Van, uh, vanuit de patiënt... Of de mens. Nee. Maar meer vanuit... Uh... Ja... Dat is ook wel, nou ja, in de psychiatrie heb je de DSM. Ja. Dat is namelijk het handboek voor de psychiater. Oké. Okay. En, uh, nou, stel je voor, je bent uh, wat depressief, of wat dan ook, of uh, angstproblemen. Nou, je, je kijkt dan gewoon in het boek en dan uh, plakt je meteen een uh, labeltje op. Oké. Okay. Je, je, ja ja nou, Dat labelen, maar dat, dat, dat heeft volgens mij ook te maken... met de hele industrie die daar schuil achter gaat. Want veel van die mensen die bijvoorbeeld via ja. GGZ... die komen in van die werkprojecten terecht... die kunnen dan zogenaamd niet meer hun werk normaal doen... dus die worden dan geplaatst bij een soort uitvoerend bedrijf... dat voor de gemeente, weet ik veel, kerstpakketten inpakt... Uh, in, in, in, in een tuincentrum wat winstgevend is of andere... en dan worden ze aan het werk gezet... en daar is dan weer een van de bureautjes... dat beheert de budgetten van die mensen... want dat gaat dan via een persoonsgebonden budget... Er, er, er, er gaan miljoenen meegepaard. Miljarden. Ja, miljarden. Dat is echt, het gaat nergens over. Hier in Groningen is, is ons onlangs ook weer een van de persoonsgebonden budgetbureau voor jeugdzorg en de plaatsing van jongeren in uh, nou ja, soort, uh, weet ik veel, hoe noemen we dat? Uh, opvoedhuizen of zo. En uh, er schijnen miljoenen weg te zijn. Bij, dat heet elker ...de stichting Elker of weet ik veel wat... het, het schijnt echt behoorlijk mis te zijn. Ja. En, en ja, dan denk ik op, weer bij mezelf... Gehoor. ...hoe kan het nou joh? Ik bedoel, maar, uh, ...wat bezielt die lui... Om, ...om zo te denken over het lot van iemand zijn... Um, ...nou ja... ...psychische welzijn. Ja. Je moet die mensen helpen... ...je moet ze niet verder de vernieling in helpen. Nee, nee maar dat maar... zie... ...ja... Ja, waar het gewoon om gaat, dat is er wordt niet meer gekeken naar een ziektebeeld, maar er wordt gewoon gekeken van welk pilletje kunnen beslijten. Ja. Want daar wordt geld mee verdiend. Ja. En kijk, ze leggen een patiënt langs een lat. Nou, die lat, dat is de DSM. Nu inmiddels de is de DSM-5. Ja. En DSM uh, DSM is uh, bedacht en ontworpen door een uh, Amerikaanse stichting voor psychiaters. Oké. Okay. Nou, die hebben echt dikke belangen met uh, de farmaceutische industrie, mm -hmm. maar in die DSM, ik heb het zelf ook gezien, ja. en er staat bijvoorbeeld voor uh, bepaalde stoornis er staat een mm -hmm. vijftal kenmerken. Nou, het gekke is, eigenlijk als je daar naar kijkt, dan is bijna iedereen gestoord volgens de DSM. Ja, iedereen heeft wel iets. Ja, kijk en dat is het probleem. Ze kijken naar de DSM en niet. Naar de mens. Nee. It's all about the money. Yep. Ja, nee, maar dat is gewoon echt zo. De farmaceutische industrie zit vingerdik overal in. En als jij iets hebt dat beter is dan hun medicijn. En niet farmaceutisch, maar bijvoorbeeld natuurlijk. Hè, je bedenkt iets. Dan krijg je echt problemen. Dan krijg je echt problemen geheid nou ja, daar zijn wel, wel voorbeelden van ja. er zijn honderden voorbeelden van wereldwijd ja. van mensen met uh, gewoon medicijnen die echt helpen maar op natuurlijke basis maar die worden dan weggezet als gekkies en je moet niet al die mensen over één kam gaan scheren ik had als klein kleinkind bronchitis ik ben door een homeopathische arts en mijn ouders waren bij heel veel artsen en huisartsen al geweest die gast hielp me er wel vanaf dus homeopathie is niet altijd um, een vorm van kwakzalver, zeg maar. Absoluut, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, en, en dat wordt wel vaak gedacht. Dat zie je ook met, um, je hebt bijvoorbeeld, um, uh, er zijn heel veel mensen die er baat bij, bij een magnetiseur of bij een, um, iemand die, um, hoe noem je dat nou, acupunctuur. En... Ja, ik geloof wel dat het voor mensen werkt. Dus waarom, en hetzelfde ook met, je, je kan toch misschien veel beter iemand therapie geven dan maar een pil. Een pilletje dat het onderdrukt. Ja, maar dat is dus dan weer die de industrie die Vanuitstel flink komt de, in de in de pap heeft. Uh, ze verdienen meer aan iemand tevens langer de pillen helpen. Ja, verslaven. Dan dat, ja, dan dat ze jou met een, uh, met, met een therapie van drie of vijf keer uh, er vanaf helpen. Ja. En zo is het gewoon. Ja, ze willen ze gewoon, ze, gewoon zoveel mogelijk mensen verslaafd krijgen. Dat ook, ja. Versuffen. En, uh. Daarom is alcohol ook, ook een, een legale druk, hè? Wat? Alcohol is daarom ook een legale druk. Alcohol ah, okay. is gewoon een harddruk. Ja, nou, dat is het maar, ook. Wat, wat het alcohol, alcohol maakt je down, alcohol maakt je dat het allemaal niks meer interesseert, boeit allemaal niet meer, weet je wel. Ja. En uh, van andere stofjes uh, ga je wel nadenken, verhoogt je bewustzijn. Ja, dat willen we natuurlijk niet hebben met z'n allen. Klopt. Dus uh, ja, daarom rendabel. mag alcohol wel. Wat ja. zeg je? Het is niet rendabel. oh ja, ook dat. Maar uh, ja, er, er moet gewoon een, een, een, een, uh, een soort drug zijn, zeg maar, die wel legaal is. En die uh, de, de mensen uh, ja, eronder houdt. En dat is alcohol. In ja. mijn ogen dan, hè? Ja. Ja, nee, nee, goed. Zo is het ook gewoon. Ik bedoel, uh, ik, bedoel ik vind ook dat je in alcohol um, heel goed... Um, op het moment dat bij de mens de grens vervaagt... ...van dat je niet meer kan stoppen met het drinken van een biertje of een wijntje. Dus op het moment dat je dat echt nodig hebt... ...dan is het niet goed. Dan drink je te veel. Dan, dan, dat dat, dat, is, dat is, hè, het zou voor mij... Ik, heb dan, ik, ik drink wel eens een biertje, lekker, maar, s avonds, maar dat doe ik eigenlijk meer ook vanuit een stukje... Um, ik, gezondheidsovertuiging, uh, want met bier spoel je je lichaam heel goed. Dus daarom drink ik bier. En ik drink ook wel eens een glas rode wijn, omdat het gezond is. Maar nee, ik, ik ga niet elke avond zuipen. Oh, oh, oh, nee, absoluut niet. Ik, ik vind het ook helemaal niet fijn als je heel erg veel te veel drinkt. Dat je, dan, dan voelt je lichaam ook niet fijn. Dat, dat, dat, daar hou ik helemaal niet van, dat gevoel niet. Dus dat, ja, dat is misschien ook wel een, een soort natuurlijke grens, dat je voor jezelf een soort remmer hebt. En ik merk alleen, en dat, dat heb ik wel eens in mijn omgeving gezien, al toen ik nog op kamers woonde, heel lang geleden, dat er waren echt gasten die hadden niet een, een, een stofje in hun hersenen dat zei van tot hier en niet verder. Dat, dat groeide in twee jaar tijd uit van uh, s'avonds een keer een biertje drinken tot uh, hardcore twee kratten per, per dag opsuipen met sommige van die gasten. Ja, gaat nergens maar over. Van bier naar sterke drank en ga zo maar door. Nou ja, datzelfde geldt natuurlijk voor andere soorten drugs. Hè? Er zijn zelfs mensen die van, van een blootje ook overgaan op het harder spul. Ja. En uh, daar ook niet meer afkomen. En dat is inderdaad uh, een kwestie van, ja, je hebt op die, uh, die rem niet... Nee, ik ben gelukkig, uh, uh, um, wat dat betreft... Um, nee, ik, ben een, ik vind bloo uh, prima. Maar bijvoorbeeld ecstasy, nee. Nee. Gewoon, oh, ben ik ook altijd heel... Ik, ik had zoiets van, ik ga geen chemische troep in mijn lichaam stoppen. Punt. Nou ja, dat doe je al als je een blootje rookt natuurlijk. Maar uh, door, de, door de tabak die erbij zit? Of, of um, dat hangt je er vanaf uh, hoe je rookt. Hè. Want ik uh, probeer uh, zo puur mogelijk te roken. Oh, Oké, okay, ja. Nee, dat is wel anders. Ja. En daarnaast uh, heb ik dan ook nog weer speciale tabak. Die, uh, ja, hoe noem je dat? Um, minder met uh, benzeen en shit. Uh, die tabak is voor mij ook alleen maar puur dat het beter blijft branden. Ja, precies. Ja, je hebt een linder nodig. Maar... Ja, dus het, uh, ik, ik heb uh, wat dat betreft, uh, en ik gebruik ook ongebleekte vloei geen witte, maar bruine. Dus ik, ik krijg ook geen chloor binnen. En ik probeer ook nooit helemaal tot het einde de dingen op te roken, want dat zie je sommige mensen ook wat doen. En dan krijg je dus dat tipje wat weer verbrandt en dan adem je dat weer in. Dat is ook niet goed. En, uh, ja. Maar ik zou eigenlijk zo'n vaporizer, dat, dat denk ik wel eens aan. Dan rook je gewoon puur, dat is het beste. Ja, nou, de, mijn vrouw heeft die uh, gebruikt, die vaporizer. Oh, en uh, hoe beviel dat? En, uh, nou ja, op zich uh, wel goed. Alleen, uh, ja, voor haar dan weer niet zo, want dat is uh, een beetje te scherp voor haar. Oké. Okay. Maar uh, het systeem op zich werkt heel goed, want je hebt inderdaad geen tabak nodig. Ja, klopt. Het is uh, veel puurder dan dat kun je het niet krijgen. Nee, klopt. En uh, ja, dat is, ik, zo op Sint Maarten uh, rookt ze het ook. Gewoon zo, met tabak. Dan ben je gek, zeggen ze dan tegen je. Ja, precies. Het is wel gewoon puur, die shit. En het liefst gewoon een hele top in, in een stuk papier draaien. <laughs> dat is eigenlijk niet normaal. Ze gaan het niet eerst even helemaal uitpluizen. Nee, met zaakjes en al, joh. Gewoon ff, ff, roken. Lekker en, puur. Ja, puur natuur, inderdaad. Het, uh, goed. Ze werden wel een keer heel boos toen ik een bladzijde uit de keber naar een gast scheurde en ik dacht van, ik rol hem hiermee. <laughs> die gasten gingen flippen, jongen. Ze gingen flippen. Ik zeg maar, dat doe ik ook met de Bijbel. Nee, dat was niet goed. Not good. Nee, maar uh, goed. Um, dat brengt me eigenlijk ook weer bij het volgende onderwerp. En ik wil wel een beetje proberen... Uh, uh, nou ja, uh, een beetje tempo erin te houden. Um, als jullie het goed vinden. Ja. Ja? ja. Uh, uh, bumpen en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja. Oké. Okay. Bump. Bam. Ah. een mooie overgang van blowen naar shamanisme. Van drugs naar shamanisme. Want veel mensen associëren shamanisme met drugs. Laten we wel zijn. Is gewoon zo. Oh? Ja, nee. Als je een algemeen mensen zou vragen, ik denk als je 100 mensen ondervraagt, gewoon 100 mensen op straat om zaterdagmiddag in een Winkelstraat. Ja, dan weet je in 99 niet wat shamanisme is, denk ik. Nee, uh, maar als je zegt van... ...heeft shamanisme wat met drugs te maken? Ja, zeggen ze dan. <laughs> nee, ik snap je okay. wat ik bedoel? Ja, het zal wel. Ja, tuurlijk. Omdat ze zijn onwetend. Dus ga ze maar bevestigend antwoorden. Ja, ja, ja. ja. Hoe vaak mensen dat niet zeggen... ...jongen, ik probeer het uit op verjaardag. Het doe ik geregeld. Dan zitten er een groep mensen... ...en dan begin ik gewoon... Uh, en uh, zeg heb je dat verhaal gehoord van die, dat achterkleinkind van uh, Genghis Khan, wat ze nu gekroond hebben, die nu koning wordt uh, van de nieuw Mongolië? <laughs> en echt serieus, hè? en er zijn echt mensen, ja, ja, ja, dat heb ik gezien en zo je meet het niet echt, en dan, jongen, dan denk ik echt van, oh, en dan ga ik er nog dieper op in, hè? en dan Sommige mensen hebben dat dan ook door. Dat, dat levert dan hele hilarische momenten op. Maar goed, dat shamanisme topic was getagd door Toxo. Ik weet niet of hij een specifieke reden daarvoor had. Maar ik, ik heb zometeen wel iets specifieks over shamanisme te vertellen. En dat hangt samen met de uh, Inukzoek. Oké. Okay. Maar wat was de reden dat jij het uh, tagte? Ik, ik vond het wel een interessant onderwerp. Ja, ja want uh, shamanen bestaan natuurlijk op uh, alle uh, continenten. Die heb je in alle soorten en maten en kleuren en van alle volkeren. Shamanisme nope. is eigenlijk een... Dat is, dat is denk ik een van de weinige um, nou, traditioneel culturele dingen die volkeren met elkaar bindt. Is het niet een soort hogere staat van bewustzijn gewoon? Ja, ja tuurlijk, klopt. Ja. Het, is, het is gewoon op zoek naar verlichting, maar... Ja. Eh, eh, Ga voor jezelf naar, in verhalen van vroeger, hoe vaak het niet voorkwam, ja een kind was ziek, ze gingen naar de shaman en hè? het kwam weer goed. Of er gebeurde dit, of er gebeurde dat. Eh, of het nou Indianen zijn, of, of het nou in Azië is, of in Europa, of op Groenland, je hebt echt overal shamanen. En die komen okay. ook wel eens samen, dat weet ik van Inukzoek, die... Uh, eens in de zoveel jaar, dan is er een grote meeting van al die shamanen. En die komen dan uh, tezamen. De vorige keer was het op Groenland. Ik heb ook een uh, boek gezien. En dat boek, uh, daar stond Inukshoek zelf ook in. En er uh, stond dan ook onder, uh, want hij was de laatste die, van de foto's. En er stond dan een hele mooie tekst in. Uh, vertaald van het Engels naar het Nederlands stond er. Uh, de eerste zal de laatste zijn. Dat Goed. stond onder de foto van Inukshoek. Bij het uh, ontsteken van het heilige vuur op Groenland. En dat is grappig. Van dat heilige vuur heb ik een zakje as hier. Oké. Okay. En dat heb ik gekregen um, na de ceremonie die uh, Inukshoek uitvoerde. Had jij daar niet ook een filmpje van? Ja. Ja, dat filmpje staat alleen nog niet online. Ik moet daar toestemming voor hebben van die nieuwshoek. En ik heb hem... Uh, gisteren was het gesproken. Maar ik ben vergeten dat te vragen. Maar ik ga op de fiets... Uh, binnenkort fiets ik hem uh, een stukje tegemoet. En dan uh, gaan we even bijpraten. Dus uh, dan zal ik hem dat ook vragen. Ja, graag. Ja, het, het, ja nee, goed. ja Shamanisme. Uh, ik, ik heb ook een keer een shamaan of een halve shamaan ontmoet. En die, die ken jij ook. want Dat boekje heb jij nog, uh, F1. Van Planket. Ja. Ja, dat, nou, dat is eigenlijk oude. ook een shaman toch? Een beetje. ja ja Ik denk dat shamanisme uh, uh, veel meer voorkomt dan dat wij denken. Um, ja. um, ik heb, uh, nou ja, de, de man van de tegeltjes, uh, uh, Bert, maar mm -hmm. zal ik, uh, ik mag hem noemen, ik zal zijn achternaam niet noemen. Uh, dat is in mijn ogen ook Andy. een shaman. Die is, uh, die is hier bij mij geweest in huis, uh, toen ja. Wilma er niet was. En um, die heeft hier entiteiten verjaagd en wat dingen gedaan, waardoor het hier gewoon in huis weer, weer uh, gebalanceerd Rustig. was. Okay. Dat is, in mijn ogen is dat ook een shamaan, maar dat is gewoon een, een, een Nederlandse, uh, Nederlandse jongen, weet je wel. Uh, maar ja, die, die is gewoon ook, toch? Die, die kan dingen. Ja, dan ben je voor mij ben je dan ook een shamaan. Ja. ja, maar dat zeg ik, in, Inoeshoek is ook gewoon een uh, Nederlandse jongen. Ja. In de zin van, ja, hij is wel betekent. op Curaçao opgegroeid, maar... Um, als kind zijn, maar hij is ja, gewoon een Nederlands jongen, maar een shaman. Ja, dat zeg ik. Die zijn van alle volkeren. De Germanen hadden shamanen. De Indianen. De, overal kom je ze tegen. De druides dat waren ook shamanen. Ja. Bedoel, geef het beestje een naampje. En, uh, maar als je het al in een hokje zou moeten stoppen, hè, want ik hou niet zo van hokjes, maar dan kun je heel veel dingen in het hokje sjamaan stoppen. Van heel veel volkeren. Nou ja, ik denk dat je dan op een gegeven moment uh, zeg maar een omschrijving zou kunnen ge geven van mensen die op, op een hoger plan staan. Ja. Uh, met goede intenties, uh, die hun krachten goed gebruiken. Maar shamanen zijn wel altijd heel erg verbonden met de natuur. Ja, maar dat, daar kom je op, automatisch op uit. Ja, ja, ja, ja maar goed. Soms denken mensen ook helemaal in hun elementen zijn en uh, heel verlicht te zijn, heel veel te weten. Maar zonder de band met de natuur... Ja, vergeet het maar. Uh, voor shamanisten. Of voor shamanen. Shamanisten moet je maar horen. <laughs> Shaman. Nee, maar, nee, maar eh, snap je wat ik bedoel? Het takes... Je zegt het perfect. Maar ik, ik vind het bijna eng om um, te ontcijferen wat de shamanen allemaal kan. Om, nou, ze dat... zijn zo veelzijdig. Snap je? Ik ben dan bang dat ik dingen vergeet. Er zit geen grens aan, en, uh, uh, maar ik denk dat we dat allemaal kunnen. Oh ja, maar soms moet je weten hoe. En soms kunnen mensen je dat leren. Dat klopt, ja. En dat doen shamanen soms ook, hè? Dat weet ik. <laughs> dat, ja, nee, ja, dan proberen ze hier gewoon een wegwijs te maken. Dat is ook een deel van hun taak. Maar, ja, wat ik trouwens nog wel even wil zeggen over shamanen: uh, het is Inukshoek die in september begint met een jaarcursus shamanisme. En ik weet niet of er nog mensen zijn die shamaan willen worden. Maar je kan je melden bij Inuk zoek. En uh, zijn contactgegevens zijn wel uh, via mij te krijgen. Op, uh, maar ook wel, je kan hem denk ik ook gewoon een PM op QFF. Ik, ik, hij was wel druk. Hij wist niet wanneer hij op QFF uh, zou komen. En anders uh, kun je naar praktijkwerkplaats.nl gaan. En dat mocht ik zeggen. Dus. Oké. Okay. Wel nou, interessant. Ja, dan kun, je, dan kun je contact met hem leggen en dan kun je vragen naar de, de jaarcursus shamanisme. En dat is dan een heel jaar lang. Traint hij je en dan ga je ook zo'n zweethut-sessie uh, doen. En dan, uh, ja, ja, ja, dan kun je leren om te kijken of je dus een sjamaan zou kunnen worden. En wat FV al zegt, iedereen zou dat kunnen. Dus, ja, who knows. En, en sterker nog, ik denk dat sommige mensen het al van zichzelf in zich hebben. Ja, oh, dat, dat, dat, ik denk ook dat je dat moet hebben. Dat, wat jij zegt. Ja, je kunt natuurlijk wel wat dingen trainen, maar je moet het inderdaad wel in huis hebben. Ja, zonder meer. Nee, ja, tuurlijk, je moet wel... Uh... Nee, ja, nee, dat, dat zeg je goed. Je, moet, je hebt het in je, maar dat, dat is net met de creativiteit. Dat zit in je of niet? Ja, precies. En je kunt wel je techniek ontwikkelen, zeg maar, en poefjes, en, en, en weer ja. veel. Maar het moet er ja. wel in zitten. En heb je dat niet, net als met muzikanten inderdaad... Uh, als je niet muzikaal bent, ja, kun je geen muziek maken. Hoe je ook leert en studeert, dat gaat je niet lukken. Ja. Dus ja, zo is wel. Nou ja, goed. Uh, van shamanen naar een uh, muziekje. Ja, prima. Oh. Oké, okay. nou ik heb wel wat klaarstaan. Moet ik even. Oh, het gaat heel snel nu. Uh, ja, waar is hij nou gebleven? Dat is dan altijd zo, hè? Dan ga ik weer scrollen en dan denk ik, oh nee, waarom heb ik nou weer op die knop gedrukt? Ehm. Um... Ja, ik heb het hier al. Je Skype staat er ook nog eentje als je er eentje nodig hebt. Oh, nou ja, die pakken we nog zo meteen. Um, ja, die, die, ik draai hem wel eens vaker. Ik heb hem al een keer eerder gedraaid in een voorgaande podcast. Lang geleden alweer. En ik draai hem nu weer. En ik draai hem speciaal voor één iemand. Um, sommige q uh, weten misschien op wie ik doe als ik zeg, uh, deze is voor Tokkel.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 I can't get no relief. Businessman, they drink my wine. Come and Let's Tower van Jimi Hendrix. En ja, die was speciaal voor Tokkel. Tokkel, uh, een bekende straatfiguur in assen en omstreken. Um, hij is al jaren dood inmiddels, maar um, toen ik een uh, puber was en uh, een bijbaatje had in de stad... ...kwam hij wel eens bij ons in het... Uh, ja, uh, Nee, ook al in het café en zo, bij het eetgedeelte en zo kwam hij altijd uh, praatje maken en ik gaf hem gewoon eens bier tot ergernis van mijn baas maar ik had altijd hele mooie gesprekken met hem en uh, la ja, later zat ik bij zijn dochter in de klas nou ja, af en gewoon, die man was heel bijzonder die, uh, ja echt heel bijzonder en uh, dit liedje, dit, dit, als ik die, dat hoor dan denk ik aan hem, altijd nog gaat ook nooit meer veranderen dus sorry dat ik dat even moest draaien, zijn, zijn jullie er nog? Niks, sorry, lekker nummer. Geweldig. Ja, ja nee, heerlijk. Ja, ja dat is heerlijk. Zo, dit. Ja. Nee, ja, tokkel. Ja, aparte vent. Goed. Volgende onderwerp: Bumpen. Bumpen. Van shamanisme naar het volgende onderwerp: Max Bumper. Dat is het derde gesticht in deze podcast, nummer 37. En dat is wederom een topic dat uh, toch zo, Bumte. En die weet er ook meer van, want uh, hij is de auteur van dit stukje. Ja, nou, het derde gesticht. Um, wat was dat? Vertel. Dat was vroeger een. Uh, ook oh, voor mezelf. Ja. Hoe? Oh. Nu goed? Volgens mij wel, ja. Ja. Nou, dat was vroeger een instelling. Ja. Um, in de vorige eeuw, of twee eeuwen geleden. Mm -hmm. En dat uh, was in het leven geroepen om. Uh, Nederland had toen heel, veel, uh, was toen heel veel armoede. Mm -hmm. En uh, heel veel zwervers. paupers ja. noemen ze dat vroeger. L Landlopers toch ook wel? Of shoppy towers? Ja, klopt ja. Ja. En uh, er was toen een uh, generaal en die uh, probeerde daar wat aan te doen. Okay. Door middel van uh, heropvoeden. En hij ah. dacht, uh, nou, laten we dan een uh, soort heropvoedingskampen uh, oprichten. Ah. En, uh, nou, het heet het derde gesticht. De Waaland. vaak eerder. Uh, je eerder het eerste gesticht. het tweede gesticht. <tie> het heet het derde gesticht. Want het staat in Veenhuizen. Dat was ook het grootste. Ja. Uh, ja, Veenhuizen, daar staat natuurlijk die. Uh... Gevangenissen staan er ook. Ja, nou, de gevangenissen zijn uit de Derde Gesticht voortgekomen. Ja. Want uh, vroeger dachten ze, nou ja, we gaan ze heropvoeden, maar uh, er was een heel streng regime. Mm -hmm. Het leek eigenlijk bijna wel een uh, ja, concentratiekamp. Ja. Ze hadden helemaal geen vrijheid. Uh, ze sliepen in kooien. Uh, mannen en vrouwen werden gescheiden ook de kinderen werden gescheiden oké okay. maar het uh, ging om die Eigen... tijd uit... ja, ja, oh, sorry, vertel het ging om die tijd best veel mensen uh, de bevolking van Nederland was misschien ook veel kleiner mm -hmm. hoeveel mensen woonden er toen in Nederland? toen de, de helft ja. of nog minder? ja, veel minder uh... oké okay. weet je toch of je elektron dat weet? F.V., hey, weet jij dat toevallig? <coughs> toevallig. <coughs> Sorry. Um, um, we hebben het nu over uh, 18e eeuw, 19e eeuw? 18e ja. eeuw. Hey, 18e ik eeuw. zie trouwens dat Blackbox er ook eeuw. is. Die halen we er ook even bij, oké? Okay? Ja, is het goed? Aanroeven Blackbox. Maar ik, uh, naar ik me mee te herinneren iets van 2 miljoen mensen in Nederland. Tot, tot me. ja. 2 miljoen? Ja, zoiets. Oké. Okay. Um, even kijken, wat is dit raar joh, ik kan, ik kan niet met blackbox bellen. <laughs> zo, uh, blackbox, nog een keer dan. Nou, nah, wat radio joh dit. IVD. Ja, de IVD. nee, nee maar normaal staat er zo'n telefoontekentje, dat staat er nu niet bij. De freebie is heel erg zacht trouwens. Ja, niet? oh ja, frepsy. Ja, zo beter? Ja, beter. Ja, ik praat gewoon heel zachtjes. Oké. Okay. Huh, dit is echt heel raar. Hallo, zegt hij, maar ik kan je niet bellen, Blackbox. Ik zie wel hallo, maar ik wil je bellen. En het lukt niet. Ik krijg een van de raar videoschermen ineens. Oh, nou, ik ga het zo proberen. Hallo, Blackbox. Ben je er al. En stil aan de overkant. Ja, het is uh, lijkt wel uh, vervloekt. Nou, bel mij eens uh, Blackbox dan. Doe dat -do -do -do eens, zou ik zeggen. Ja, dat via Google. Ja. Ja, dat is evil, hè. Ja. <laughs> All evil. Wat raar, joh. Nee, nee. Huh? Normaal is het een knopje van zo'n telefoontje. Dat staat er gewoon nu niet. Nee, echt niet Blackbox. Je belt mij, ja, ja, bel maar, ja, bel maar, maar. <lacht> <Het> doet niks. <coughs> nee, nou joh, wacht even, ik log al even uit en weer in. Misschien helpt dat. Ja, die oh nou druk op het belletje dan, Blackbox, als jij hem wel ziet. <lacht> Hij typt nu iets naar mij. Ja, die zie ik hier wel. Nou. Ja, maar ik zie hem niet. En normaal staat hij er altijd. Heel raar, dit. Alleen maar die, dat, dat videoknop gebeuren. Nou. Nah. Ik heb niet deze video-unit. Uh, huh? Wacht even, zegt BlackBox nu. Oh, ik ben wat kwijt hier. Ah, leuk dit. Interactief. Uh, vertel maar verder ondertussen uh, Toxopace. Hij moet eerst wat installeren. Oh, maar bij mij niet. Oh, wacht even joh. Uh, ik, ik meld me wel even af ondertussen. Vertel jij verder uh, Toxo. dan meld ik me wel even opnieuw aan. Misschien is hij uh, dan wel bereikbaar. Ja. Nou, uh, nou al die uh, arme schroepers en landlopers, die werden dus naar uh, die kampen gebracht. Ja. De stichter was dus een Peenhuizen. Mhm. Mm en dan uh, werd dus geprobeerd om hun her op te voeden. Ja. Wat dus niet echt lukte, ondanks ja nou, de goede bedoelingen, maar met die geest van die tijd lukte dat niet echt. Oké. Okay. Uh, op een gegeven moment is wel, eh, uh, het gezien versoepeld. Uh, mm -hmm. Ze hebben er wel heel veel, eh, uh, zeg maar, uitgeprobeerd. Ja. En daaruit zijn de huidige gevangenissen en fijn huizen uitgekomen. gekomen. Oké. Okay. Maar uh, waar ik op terug kan komen, die ja. uh, vraag die ik eerder stijl. hoeveel inwoners in Nederland Ja, 2 miljoen, zijn ja. die café. Zoiets ongeveer. Maar in die huizen, daar hebben echt uh, soms ook echt complete generaties in gezeten. Oké, okay. gewoon echt ja. uh, van, van zeg maar ouders op kinderen op kleinkinderen op. Ja, en ook ja, een groot gedeelte van de bevolking. Over één op de vier Nederlanders... Ja. ...of hun voorouders, die hebben daar ooit gezeten. Oké. Okay. Dus dat is best... ...dat is aanzienlijk veel. Wow. Ja. Eén op de vier? Eén op de vier. Van alle Nederlanders? Ja. Hmm. Nou ja, ik heb niemand volgens mij... Uh, ...van mijn grootouders die daar ooit heeft gezeten... ...of nee, niemand... Nee. Je hebt het van koninklijke bloeden, hè? dat is een ander verhaal. Nee, ja, ja. Ik, ik stam af van koningen. Maar... Het, het, het was ook meer uh, ja, vanuit de grote steden natuurlijk. Ja. En, uh, vooral uh, het westen van Nederland. Utrecht, mm -hmm. Amsterdam, Den Haag, okay. Rotterdam. Die werden gewoon naar het noorden gestuurd, want dan waren ze er daar vanaf. Ja. Hetzelfde als wat de Engelsen met Australië deden. Ja, klopt, ja. Dus eigenlijk is uh, Veenhuizen het down-under van Nederland? Uh, eigenlijk wel, ja. En het is ook een hele tijd lang, tot uh, in de jaren 50, in de jaren 60, mm -hmm. de grond daar, het is eigendom van uh, justitie geweest. Ah. Met uh, ook andere rechten. Gewoon een, een, andere wetten bedoel je? Ja. Dat is behoorlijk ziek. ja. Ze gaan ja, nog heel ver in die uh, heropvoedingsprogramma's. Mm -hmm. uh, ja, ze proberen ook... psychologisch de... de bewoners te beïnvloeden. Uh, uh, ja, hoe kunnen ze... onder controle krijgen. Mm -hmm. Eigenlijk gewoon uh, een soort FEMA-camps. Ja. ja. Maar dan van die tijd. Ja. Kun je nagaan. Het derde gesticht dus. Daar wil je niet zitten. Nee, en je had ook nog het vierde gesticht en dat was dus natuurlijk uh, de begraafplaats. Ah, ja. En daar ben ik ook wel uh, geweest. Hm. Uh, Ze werden uh, niet gewoon, uh, nee, dat is de normale mensen. Uh, uh, mooie, uh, in de vakkist. En, uh, gewoon boem, in de grond het ja. zand erover, klaar. Ja, in de juurt en uh, gewoon rechtop uh, in de grond geflikt. Jongen, jonge jonge. Ja, daar word je dan wel even stil van. Ik heb daar s'nachts wel rondlopen spoken trouwens, daar bij Veenhuizen in de buurt. Ja, ja dat is een beetje, uh, je hebt daar zo'n soort kanaal, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is een is dat? Ja, aan de ene kant heb je dus de derde gesticht en uh, de nieuwe gevangenis van Veenhuizen. Ja. En aan uh, de andere kant van die vaart heb je dus het vierde gesticht. Ja. Ah, daar hangt best wel een uh, raar sfeertje, moet ik zeggen. Ja, nee, dat klopt. Ik... S'nachts is het ook niet fijn daar. Uh, nee. Heel apart. Ik heb daar wel... Uh, dan waren we uit geweest in Norge... en dan gingen we terug naar Assen s'nachts. Hadden we onze scooters ergens in het bos gezet. We moesten mm. dingen opzoeken, jongen. En daarna verkeerd gereden in het donker... en dan kwamen we bij Veenhuizen uit... en daar hangt een heel ellendig sfeertje inderdaad. Dat klopt helemaal. <coughs> ben ik helemaal met je eens. Um, zullen we bumpen naar het volgende onderwerp? Van het ja. derde gesticht naar de Duitse bunkers? Zal een mooie overgang, toch? Ja. goed away, met Max Bumper. Het Duitse bunker topic, uh, take it away, toch zou ik wel willen zeggen. Want ook deze heb jij getagd weer, hè? Oh ja, zo, zo ja. Ja, ik ben al nou, aan het scrollen naar beneden en ik zie daar wel hele mooie foto's staan uh, tussen Marsem en Holwierde. Oh ja, dat zijn de... Koude oorlog bunkers staat hier. Ja, en ik heb die, uh, iemand uh, daarvan gebeld. Ah, oké. Okay. En Die zoekt naar een nieuwe eigenaar. Huh? Wat kost het? Ah, QFF bunkers, kijk. Symbolisch bedragje. Ja, zoiets zat er wel over na te denken. Ja, echt serieus? Ja, nee, serieus. Meent hij dat serieus? Ik wil dat wel uh, on ja. onderhouden. Maar kun je daar ook stromen zo aanleggen? Mag dat? Nou, dat is niet meer aanwezig. Nee, maar dat moet je dus wel aan kunnen leggen <coughs> weer. Neem ik aan. Ja, nou, dat is wel uh, een boer die daar vlakbij woont. Die kennen wij wel redelijk goed. Oké. Okay. Schapen of zo. Ah. En geiten. Ah, kijk. Ik voel me gelijk al thuis. Nee, maar zonder gekheid. Dat is, dat is een redelijk ja, complex lijkt het wel, of niet? Ja, ze zoeken gewoon ja, nieuwe opzichten. Hoe groot is het? Uh, het is best wel groot. Uh, het zit iets van uh, vijf bunkers. Oké. Okay. Hoe groot? In de zin van uh, aan ruimte. Hoeveel mensen zouden erin kunnen? Daar heb ik nog geen idee van. Ik heb alleen de bovenkant gezien. Oh, je bent niet binnen geweest? Nee. Zijn er zijn ook geen foto's van? Nee. Oké. Okay. Ik heb ook nergens kunnen vinden. Die kerel had wel wat foto's, maar het is een oude man en uh, die heeft alleen uh, ja, foto's op papier. Maar het, het stamt uit de Koude Oorlog. Ja, het was een communicatie uh, ja, bunkers voor communicatie. Ja, er staat hier ook. Zeven bunkers van 12 meter diep uit de Koude Oorlog, die werden aangelegd tussen 1952 en 1957 en tussen 19. 1958 en 1964, in gebruik waren als navigatiestation door de Koninklijke Luchtmacht. Navigatiestation Groningen of NSG, Colsign Floor Space, een voorloper van AOCS en om vijandelijke vliegtuigen op te sporen en te volgen, zie ook Korps luchtwachtdienst. Er konden 378 manschappen verblijven. De radar kon vliegtuigen waarnemen tot bij Berlijn. De commando bunker bestaat uit enkele tientallen ruimtes verdeeld over twee verdiepingen. Heeft muren tot 5,6 meter dik en was voorzien van massieve gasdichte stalen deuren. In het geval van een atoomaanval was voorzien in een spouwmuur en een pompinstallatie om bij een scheur in de buitenmuur het grondwater weer te kunnen wegpompen. De ingangen van alle zeven bunkers werden op 1,5 meter boven NAP geplaatst om in geval van een dijkdoorbraak niet onder te lopen. Om zelfvoorzienend te kunnen zijn had het complex de beschikking over drie generatoren van elk 250 kilowatt en was een drinkwatervoorraad van 160.000 liter aanwezig, zodat men twee tot drie maanden ondergronds kon blijven. Voor de communicatie met de buitenwereld had men de beschikking over 1800 telefoonlijnen. Deze bunkers worden sinds 1992 beheerd door de stichting Cold War Historical Center in Uithuizen. Vroeger onderdeel van het voormalig museum 1939-1945. Dat, dat zijn dus die dingen. Ja. Interessant. Dat zijn, dat zijn dus Duitse bunkers die dus uh, in gebruik zijn genomen door onze luchtmacht. Na, nee, zijn... ze zijn aangelegd tussen 52 en 57. Ah. Dus ze zijn hebben, van vlak naar de oorlog. Ze hebben de bouwstijl, uh, dus de bunkers zelf, die ze afgekeken van de Duitsers. Ah. Want een stukje verderop uh, in Groningen, vlak ja. bij mij in de buurt, ja. de punt van Rijden, ja. is de punt die de dollart in gaat. Ja. Dan heb je een klein gehugje dat heet Fiemel. Ja. een grappige naam. En dan heb je ook, uh, staan ook een aantal bunkers. Ik zit nu te kijken, inderdaad. Die foto's staan er ook boven, toch, of niet? Ja, ik zie het. En maar daar de... hebben ze de bouwstijl van afgekeken. Ja, zonder de constructie en dergelijke. Oké. Okay. <coughs> dat was trouwens het laatste stukje voor bezet Nederland. Uh, van uh, de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. Ja, daar is, dat, dat is, dat moest ik gelijk aan denken, want daar heb jij laatst een topic over geplaatst. Over de oorlog. Uh, uh, in Groningen, uh, in 45... zeg maar, dat het nog even doorliep. En dat oh, daar inderdaad. was een 3D-afbeelding van Fimo. Wauw. Maar dat daar best wel Duitsers lagen. Ja. En dat laatste strookje, dat was. Uh, ja, daar hebben ze nog best wel uh, hevig gevochten. Mm -hmm. yeah. Ja. En, uh, wat het was voor de Galieërden, de Canadezen. Die reden met de tanks in de klei. Die kwamen vast te zitten. Huh. Maar de Duitsers, die hadden geen tanks meer. ...maar die hadden nog wel een uitstekende... kanonnen. Panzer, Panzerfausten. Ook ja. En ze konden dus... ...die, die tanks die pas kwamen te zitten... ...konden ze dus gewoon één voor één... ...naar de eeuwige jachtvelden sturen. Ja, ha. sitting trucks waren dat. Ja. ja. Ja, heel indrukwekkend trouwens. Ik, er staat een link van uh, Toxerp... ...naar uh, de driedimensionale tekening... ...van uh, de bunkers bij Fimo ...van de Duitsers. En dat is wel interessant... ...voor de mensen die geïnteresseerd zijn... Ja, het doet mij ook trouwens nog even denken aan de bunkers die de Duitsers hebben gebouwd uh, op de Kanaaleilanden. Op uh, Guernsey en Jersey. Oké. Okay. Uh, omdat ze daar dus de invasie verwachten, zeg maar. Ze hebben daar enorme bunkercomplexen aangelegd. Uh -huh. Ook met muren van vijf meter dik. Volledig self supporting, enorme watertanks, generatoren. Uh, nou ja, uh, al the shit. En ja. uh, dat is nooit gebruikt. Want uh, toen Duitsland zich overgaf, uh, daar is verder nooit gevochten. En um, er staan nog steeds delen van. Dat, dat kunnen ze niet opblazen. Het is te stevig gebouwd. Dat is ja, heel Hetzelfde in Berlijn heb je dat. Er zijn heel veel van die bunkers, die, die zijn uh, in de weekenden de nachtclubs. <laughs> ja, nee, echt serieus. Er worden dikke technofesten en worden daar zo gehouden. En uh, die bunkers kunnen ze gewoon niet slopen. Die zijn, nee. die zijn Klopt. te massief. Klopt. Het kost ja, te ja, veel ja. geld. Ja. Oh ja het grappige was, uh, een leuk detail. Mm -hmm. dat, uh, het beton moest, uh, deed ik al 40 jaar over om uh, volledig uit te halen. Ja, dus het is nou op zijn sterkst, zeg maar. Ja. Maar uh, serieus, dat is wel interessant. Die, die, die bunker zoekt een nieuwe beheerder, maar je wordt dus niet eigenaar, je wordt beheerder. Ja. Je mag er dus niks mee doen. Even een uh, huishoudelijke mededeling tussendoor. Ja. Uh, Toby heeft zojuist een uh, knopje toegevoegd aan de QFF Radio Banner. Daar okay. uh, staat een knopje met topics. Als je daarop klikt, dan krijg je een overzicht van alle uh, topics die behandeld worden per podcast. Oh, nice. Dus ah, dat is wel handig als er dan uh, ah, dat is, F5 is. Dus. Ja, nou nice. Dankjewel. Dat is echt heel, ja. heel tof, uh, Toby. Ik zie dat mijn, uh, de boel bij mij hangt, dus ik moet sowieso F5 doen. Oh, oké. Okay. Ja, ik uh, zie het. Uh, topics, inderdaad ja ja, staat erbij. ja helemaal ja, goed ja hartstikke fijn nou ja ik zou zeggen dat is dan ook weer een mooie reden om te bumpen naar het volgende topic lijkt me of niet ja uh, dus hoe ah, gaan we bumpen Dat is dan ook gelijk het laatste onderwerp alweer. Chemtrails. En ja, we hebben natuurlijk de chemtrails uh, specialist die daar heel veel van weet. En dat weet Frapsie <laughs> Nee, nee, dat zeg waar. Wel jij weet er gewoon echt mee. veel van. <laughs> bedoel, jij bent op, op QFF gewoon wel uh, denk ik degene die daar het meeste aan informatie over heeft gepost. <kwijnt> de Blackbox ook heel veel. Ja, um, het is wel een veelbesproken onderwerp hoor. En uh, er zijn best wel een hoop QFF'ers die er uh, regelmatig uh, updates in plaatsen. Mm -hmm. Of overplaatsen, laat ik zeggen. Dus uh, ja, het is wel... Uh, ja, het speelt toch wel bij de mensen. Ja. En uh, ja, uh, ik vind het ook... Uh, een hele interessante verschijning... van deze tijd, zeg maar. Ja, nee, ja ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen... ik was trouwens degene volgens mij die dit topic... bumpte, dat nou weet ik niet heel zeker, maar volgens mij was... Ja, ja. was jij. Was ik dat? Yep. Nu ga ik twijfelen. Nee, ik dat niet. was ik niet. Nou ja, hoe belangrijk is dat, uh, jongens? Kom op. Nee, nee, nee, nee, Ik was gewoon even benieuwd hoe de, waar op, op, de hashtag staat, het zeg maar. Hashtag podcast, uh, podcast 37. Maar ik, ik zie niet terug wie een bumte. Ik Jij. was even benieuwd. Door Baffermet om uh, vrijdag 20 juni. Om... Zit ik op de verkeerde pagina of zo 5 te overeen. kijken? Och ja hier moet je kijken. Ongelooflijk, ik ben er weer lekker bij. Ik ben op een <laughs> verkeerde pagina aan het kijken. Ja, nee. Ik bumpte dat. Dat deed ik omdat het dat kwam eigenlijk door een post van Blackbox. En daarom is het jammer dat het niet werkt met die verbinding. Dat ging namelijk, hij reageerde op de filmpjes die jij weer plaatste, Frapsi. Okay. Van Sky Scratch, de Geo Engineering Chemtrail Cover-up. Ja, ja, ja. ja die Wat was zijn. Interessante stukjes. Uit welk filmpje zou je zeggen van nou, laat daar eens een stukje van horen. Dat is wel interessant voor de mensen die luisteren om een beeld te vormen van over wat voor soort filmpjes het gaat. Nou, als, je, als je kijkt naar de tijd wanneer ik het gepost heb. Ik had maar alleen tijd om het eerste filmpje te checken. De rest heb ik nog niet bekeken. Oh, oké. Okay. Oh, uh, zou... Maar wat ik in het eerste filmpje zag was dat het heel veel uh, gaat over de media van vroeger en de media van nu. En dat ze zo, elke keer dezelfde kernwoorden gebruiken. Ja, want ik zie... Uh, Blackbox zegt ook... Ik heb tot aan 1 minuut 6 geluisterd. De presentator zegt het in een nutshell. De nadruk ligt vooral op het bestaande systeem... waarmee ze zich enorm zorgen over maken. Is niet zo erg. Dit systeem sucks anyway. What to do, B. Uh, even ik, het eerste filmpje. Ik ga heel even luisteren wat hij vertelt, die presentator. Oeh, dat geluid zachter. Ja, dan... ja, ja. Oh, sorry. Komt door de... Uh... Irritante pianomuziek die heel hard staat. Ja, ik knalde hier ook de speakers uit. Ja, bij mij ook, op mijn koptelefoon. Die intro is wel heel lang. Ja, gewoon even een beetje door in Ja, ik zie al, nou, hij, komt, hij komt, wacht, hup. Hier komt zo meteen de presentator, als het goed is nu. Ja. Oh, die muziek is zo hard. Hier is de take Unless the world changes course quickly and dram dramatically, the fundamental systems that support human civilization are at risk. Hundreds of scientists saying tonight it is visual proof of global warming and what we all have to do next. ABC's Dan Harris with today's big announcement. The head of the World Bank is warning that climate change will lead to violent conflict over shortages of food and water. De head new UN World report Bank, on climate eh? change is full of serious warnings and climate predictions changes. of what's to come. Ja, kom op, de, de, dus van, we gaan nu eigenlijk, want dat is te zeggen, de climate changes waar meesten me nu in de, de MSN, de, de mainstream media komen, dat is gewoon omdat de global warming hoax niet werkt. Ja, het is... Nu gaan okay, ze hier weer mee komen. Ja, het is logisch, kijk, want eh, het klimaat verandert constant, ik bedoel. Natuurlijk, ja, want het doet het al eeuwen, duizenden dus, jaren. Ja, dat, dat is een de normale gang van zaken. Ja. Dus het is weer zo'n woord wat ze dan weer gebruiken, zeg maar, wat, wat, wat iedereen als, als buzzword gebruikt, maar eigenlijk helemaal nergens op slaat. Ja. Zo'n desinformatie eigenlijk weer. Ja, echt zo'n buzzword gewoon, weet je wel, van oh, we roepen het gewoon heel vaak en mensen raken dan in paniek als we dat woord in de toekomst ook nog een paar keer roepen, zeg maar. Ja, maar ik, ik vind het zo grappig. Hè? We hadden het net over die meteoriet. En uh, toen liet jij vallen. Ja, misschien zijn die kentrails dan wel daarvoor. Om inderdaad ja. een lading uh, op te wekken. Uh, dat zou een goede, uh, goede reden kunnen zijn. En er zijn dan ook weer. Uh, uh, uh, zoals dit, weet je wel. Van climate change en bla bla bla. En zus en zo. En kentrails ja. are bad. Zijn ze nou goed? Zijn ze nou slecht? Uh, er zijn zoveel uh, uh, manieren om het uit te leggen. Nou, ik denk dat we gewoon nu gewoon in deze periode een punt hebben bereikt van uh, dat het zo gigantisch verkloot is, dat het uh, damned if they do, damned if they don't, weet je wel? Ja, ja, ja, dat heb je wel eens meer gezegd inderdaad, ja, dat is waar. Ik bedoel, het, het, ze kunnen het niet meer stoppen, want als ze dat zouden doen, dan, dan krijg je weer gigantische pieken in van allerlei dingen. Dat kan nooit goed zijn. Dan gaan we. Denk je dan aan, aan CME's en zo? Dat soort dingen? Nee, nee, nee, nee. Ik denk dan meer dat, zeg maar, uh, een, net als een elastiekje als je dat laat schieten. Uh, je krijgt zo'n soort, uh, uh, de aarde gaat zich weer uh, stabiliseren, zeg maar. Op zijn eigen manier. In plaats van dat het uh, constant in bedwang wordt gehouden door dat systeem. Ah, oké. Okay, ja, ja. Dus extreme, zeg maar. Weet je, in de weerspatronen, uh, ja, noem het maar op. En die kentrails, die, die dempen dat dan, zeg maar. Dat denk ik wel, ja. Oké, okay, ja, ja, het, het kan. Ik, ja. Uh, ik ben er niet meer zo negatief over als dat ik was, uh, laat ik eerlijk zijn. <laughs> dus, uh, ja, ja, ja, ja ik, maar ik begrijp het ook wel, want ja, het, het ziet er allemaal heel uh, ja, normaal uit, zeg maar. Maar dat is het gewoon niet. Ja, het is, ik, ik vind het erg verwarrend. Uh, je ja. hoort er zoveel verschillende dingen over. Dat, uh, ja, wat willen ze daar nou mee, weet je? Ja. En, en wie zijn ze dan ook weer? Precies, ja, dat is dan weer heel lastig. Ja. Maar de, de, de, het gebeurt dus echt op... Uh, uh, vroeger vlogen de vliegtuigen toch op 40.000 voet of zo? Ja, 30.000, 33 33.000, zoiets. Ja, 30, tussen de 30 en de 40. Uh, dat hebben ze toen de tijd verlaagd naar 20.000. En daar was heel veel ophef over, want dat uh, kostte weer meer brandstof... en de vliegtuigprijzen ja. omhoog. Dat is waar, ja. Maar... Uh, waar de, de, de, de hoogte waar dit dus op gebeurt, is dus nog steeds op 40.000 voet. Ja, maar dan vliegen die verkeerstoestellen toch niet meer, of, of, of nee. dan wel? Nee. Dus wie doen dat dan? Zijn dat dan militaire toestellen? Ja, dat moet haast wel. Ja, want als je zeg maar, op die radarbeelden gaat kijken, zeg maar, je hebt van die websites, dan kun je die vluchten ja. volgen. Daar, daar zie je ze dus niet. Nee, die zijn gewoon niet op de radar. Gewoon. Nee. En wat mij dus ook opvalt, ik schreef dat ook in de topic. Ik heb uh, vorige week of twee keer terug, wanneer was het, dat het wat mooier weer was hier. Ik ben echt eens een paar dagen in de lucht gaan kijken. Ik zie ze hier niet. Oké. Okay. En ik zit toch vlak bij Schiphol. Het is hier een, een, een parkeerbaan voor, voor, voor, voor jets. Dat, dat zei Blackbox nog. Ik zeg van ja, Die worden hier allemaal geparkeerd totdat ze kunnen landen. Uh, ja, Misschien dat ze ze dan uitzetten of zo. Ik weet het niet. Maar ik, ik zie ze hier dus eigenlijk nooit. Nou, nou, ik woon top. toevallig ook net, net naast een vliegveld. En uh, ja, bij ons valt het, boven ons huis valt het meestal wel mee. Het is meestal aan de horizon. En uh, ja, als ik bijvoorbeeld naar Den Haag ga voor, voor werk of wat dan ook, dan, dan daar is het vaker uh, te zien als bij ons. Ja, dus dus daar is natuurlijk dichter dichte populatie. Zou het daarmee te maken hebben? Ja, ik zit wel heel erg aan de, de, de, de buitenrand van uh, de grote stad, zeg maar. Dus ja, ik zit niet echt in het midden daarvan. Of, ja, vandaar dat je, dat je ze misschien dan alleen aan, uh, uh, aan de horizon ziet. Ja. En, um, ja, ik zal er ook eens op, op letten hier zeg maar of ik het verderop uh, dan wel zie. Want um, uh, het kan natuurlijk zijn dat het niet handig is om zoiets dicht bij een vliegveld te doen. Dat het dan te laag zit of zo. Dat, ja, je kunt het niet te laag doen en een vliegtuig bij jou zit waarschijnlijk een stuk lager uh, Fe. Ja, dat klopt. Ik kan soms er bijna de inzittende zien. Dus, uh, ja, dus, dus dat is de reden dat je het niet ziet. Aha, maar okay. ik, ik, hier in het noorden, en dat zal toch zo denk ik wel kunnen bevestigen, mm -hmm. eh, vooral de provincie Groningen ligt echt midden onder de vliegroute vanaf Schiphol. En je ziet echt alles richting Duitsland, Denemarken, Scandinavië en de hele Reutemete. Het gaat allemaal gewoon over de provincie Groningen. Ja, en daar zitten ze hoog genoeg waarschijnlijk. Een Blackboard schrijft dat ja, ook zie in de schreeuwdoos. Die zegt, de hoogte speelt mee. Ook de motoren staan dan bijna in idle te draaien, zegt hij. Ja. ja. Dus uh, dat, dat, dat zou een reden kunnen zijn inderdaad, dat ik ze niet zie. Ja, ja dat zeg ik. Maar, um, ik bedoel, je hoeft maar op internet, uh, bijvoorbeeld in Google afbeeldingen, uh, trails in te typen, of foto's, of timelapse, of whatever. En je krijgt echt gewoon, niet gelogen, miljoenen foto's te zien. Ja, dat klopt, die foto's die zijn er, dat, dat, dat weet ik. En, en de ja. een nog extremer als de ander, en ik heb het ook gewoon echt een paar keer meegemaakt, dat dat zo bizar was, dat, eh, ik heb er foto's van gemaakt dus en zo gepost, staan ook ergens op QFF, maar echt gewoon bizar, weet je, dat, dat kan je geen condens meer noemen. Maar jij zei ook dat ze uren blijven hangen, hè? Ja, echt gewoon een heel wolkendek, gewoon. En, en niet gelogen, echt gewoon een heel wolkendek. Maar ja, sinds ja. wanneer zijn ze hiermee begonnen? Ik, ik kan me niet anders herinneren, de scherp dat jij het zegt inderdaad, Tox. Ja, nou ja, dit is uh, altijd al zo, dit is niet van de laatste jaren. Ik, wat ik, ik mij heb kan een heel goed geheugen, fotograafs geheugen. Als ik dingen één keer heb gezien, dan onthoud ik dat. En okay. als ik naar de wolken keek vroeger, of nu, en dan praat ik over toen ik een jongetje van 3, 4 was, dus dan praat je begin jaren 80, toen zag ik het ook. Ja, ja, ja. Dus maar ik je, van... je vast ook wel dat als ze langskwamen, dat ze na een tijdje verdwenen, na een minuut of zo. Hij werd ook steeds korter. Nee, zeg maar. soms bleef ze ook gewoon heel lang hangen. Dat was ja, toen ook al zo. En dat waaide ook echt uit naar een hees en een wolkendekker? Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay. ik heb dat nooit gezien. Want ik, ja, ik, ik zeker heb... weet zeker, 100%. <laughs> ik heb echt. De... Wolken, uh, maar ik, ik moet wel de aan toevoegen, je ziet het nu wel veel meer. Maar dat komt gewoon omdat er veel meer vliegverkeer is want ik heb ook wel uh, foto's gezien vanuit de jaren vijftig mm -hmm. en toen begonnen ze met de eerste passagiersvliegtuig met straalmotoren en ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, bommenwerpers met straalmotoren mm -hmm. dat is ook van die uh, ja, ja nee, van die uh, aparte streams die bleven hangen klopt, ik denk echt ook wel dat er ik ben gewoon, ik blijf altijd sceptisch op dit hele onderwerp hoor ik kan me niet voorstellen dat je namelijk moedwillig die zooi uit gaat spuiten. Want iedereen woont in Nederland. I Snap je? En het gebeurt overal. Dat waait dan uit over de, de atmosfeer. Dat is niet iets wat je even lokaal kan doen. Dat, dat heeft gevolgen voor de complete atmosfeer. Voor de hele, voor de hele planeet. Als je dus, maar dus ook voor die mensen die dat zelf doen. Die dus weten dat ze dat doen. Voor hun kinderen. Voor hun... Alleen nou, die daarom logica al, ontgaat mij ook hoor. Wat zei je? Die logica ontgaat mij dus ook Ja, daarom, daarom blijf ik zo sceptisch op het hele onderwerp. Oké, okay, maar En ik ken veel dit? piloten en die zeggen ook, ja, het, hoe? Hoe dan? Leg oh, waarom, het maar uit, was, hoe? Wat, wat zei jij, Freshby? Bedenk je ook dit? Sinds de jaren zestig kunnen ze een vliegtuig volledig automatisch laten vliegen zonder piloot. Ja, dat klopt. Dus het kunnen ook gewoon drones zijn. Maar dan heb je altijd nog mensen die werken op de verkeerstoren. Die gaan dat ook zien. Luchtverkeersleiders gaan dat zien. Die gaan die vluchten zien. Die komen op de radar voor. D ja, dat gaat nou, Ja, ze gewoon een uh, gag, uh, gag order hebben. Ja, precies. Die, die mogen niks ja. vertellen. Dat, uh, die houden hun kop gewoon. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat kan. Het, het, van hoger af. Maar dan nog. Dat zijn dan toch ook wereldleiders bij betrokken. Snap je? En die gaan het toch ook niet over hun kinderen uitstorten. Weet ik niet. Ik, de laatste zichzelf, keer dat ik hem gekeken zijn de meeste wereldleiders niet echt uh, sociaal uh, empathisch of zo. Ja, maar zichzelf dan? Ik bedoel, Obama loopt ook buiten in Washington. Ja, wat Is wil je daarmee zeggen? Nou, de, die zooi ademt hij dan zelf ook in. Ja, en hij heeft waarschijnlijk heel veel vriendjes die daar uh, uh, anti-zooi uh, voor hebben of zo, weet ik het. Ik weet het niet. Ja, maar dan, dan kom je ook weer op het punt terecht van: welk doel dienen die dingen? Misschien ja, zijn ze inderdaad. ook weer ergens goed voor. Ja, nou, ik, persoonlijk denk ik dus ook dat het een soort van uh, ja, geïmproviseerd zonneschild is. Ja, zoiets. Een bescherming inderdaad. Ja, dat ja. Zei Blackbox zei dat volgens mij ook al in de, in de shout. Of ja, Blade een, zegt uh, de collateral damage. Om het, het maar in zo'n term goed. uit te leggen. Een diffuser, zeg maar. Weet je, hmm. dat als er bijvoorbeeld een ontlading, een plasmaontlading plaatsvindt... tussen bijvoorbeeld een planeet of whatever. Hmm. Ik weet het niet. Hè, die gigantische geladen... Uh, Cloud waar we doorheen gaan met de aarde. Uh, waar ze het een, jaar, een paar jaar geleden over hadden. Misschien uh, is het om dat zeg maar, uh, op een grote oppervlakte te, uh, te verdelen. in plaats van dat het heel plaatselijk ineens inslaat, zoiets. Ja, en Blackbox schreef net al in de, in, de, in de shoutbox. Hij zegt: Ik kan het bijna voorspellen. er komt weer een grote CME aan. Ja, ja. Dat, dat zou misschien kunnen. Ja. Dat dat daarmee te maken heeft. Ja. ja, activiteit van de zon. Ik merkte trouwens dat de zon vandaag. Uh, Af en toe even, dan waren de wolken er even voor weg. En dan ging hij even vakkelen. En hij stond echt bruut, fel, hard warm te fakkelen. De zon was extreem warm vandaag. Ja, het is zomer hè. Ik, uh, ja. Nee, maar ja, hij was heel actief. Met warm bedoel ik actief. Ik, ik, ik voelde het letterlijk vreten aan mijn huid, zeg maar. Ja, echt intens is hij. Ja, heel, hij is... Uh, ja, nou goed. Dat is wel weer mooi. Dat brengt me dan wel weer bij het einde. Bij het rondje. De zon. Onze bron. Ja. Ja, laten we niet vergeten dat we daar ons leven aan te danken hebben. Aan de zon. Dus, ja. Ja. Ja, nee, ik denk dat het, dan is het cirkeltje weer mooi rond. Dan uh, hebben we uh, bijna vier uur er alweer op zitten. Vier uur, uur? Meen Ja, je hij loopt al bijna vier uur, de podcast. Zo. Het is enige echte Stargate in the sky. Ja. Huh? Yeah. <laughs> nee, ja, goed. Ja, er een Time Warp. Uh, dit. Ja, nou nee, ja, dat kan je maar weer zien. Ik bedoel... Uh, daar U komt we. We uh, Mijn naam is Pavel Met en vanuit een, uh, nou ja, vandaag best wel aangenaam Groningen. Met een heel klein regenbuitje. Zeg ik uh, op uh, vrijdagavond 20 juni 2014 om uh, 21 minuten voor de klok van 11 uur. Toodledoki. En uh, ik zie morgen heel veel Kiopfeffers. Dat is nice. En uh, nou ja, de tijden die uh, stemmen we straks nog wel even af, uh, tox, in de shout. En ik geef het woord over aan uh, Freedom Rebel, Toxopase en Free Electron in die volgorde. Take it away. Oké okay guys, nou bedankt maar weer. Het was weer gezellig. En uh, ik spreek jullie snel weer. Ja, dit was Toxopase. Bedankt voor het luisteren en uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. En dit is uh, Free Electron vanuit 035, het centrum van het land. En, uh, ik wens iedereen een hele fijne avond. Tot de volgende keer en de andere keer zie je op Markt. Bye bye. fijne nacht. Doei. This may seem to be a strange dedication request, but I'm quite sincere, and it'll mean a lot if you play it. Recently, there was a death in our family. He was a little dog named Snuggles, but he was most certainly a part of... Let's go start again. Come on. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. I'm a jerk. How about a beer? The dumbest thing anyone could do would be to stand up here and start previewing things that somebody's... I believe what I said yesterday. I don't know what I said, but, but I, I know what I think, and uh, <laughs> I assume it's what I said. I'm a jerk.